...naar school, het werk, de vereniging. Radio 2 helpt je met een vlotte start. We steken straks opnieuw een plaat in de microgolf. Is die gaar? Stuur dan ping in de Radio 2-app... ...en maak kans op een microgolf elektrische tandborstel of een koffiezet. Super handig. Hoogstraten. Na -na -na -na -na -na -na. Hoogstraten aardbeien. Hoe kan het nu dat je op een bepaald moment dan... ...dat dat ding ontploft, die veper? <laughs> ja, het onderzoek loopt, maar echt baam in de broek. Niet goed allemaal. Nee. Goedemorgen Charlotte, goedemorgen Kim. Goedemorgen. Goedemorgen lieve luisteraars. Dus als je vandaag aan het vepen gaat, ben je toch twee keer naast, eh, nadenken tenminste, voor je me in je broekzak steekt. Ja, anders boom. <laughs> dat, dat idee alleen al, alleen niet om het te lachen. Eigenlijk. Jouw dag begint, goeiemorgen. Morgen met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey. Hey, hey, hey! Mag je het weekend al laten beginnen op vrijdagochtend? Ja, oh ja precies ook. Akkoord. Het is, is uh, bij deze even goedgekeurd. Toch altijd een goed gevoel. Lieve luisteraar, hoe voelt het bij jou? Even dat gevoel, want gisteravond om uh, tien uur was het nog altijd 25 graden. Misschien ben je dus wel weggesmolter in je bed. Deel gerust even je gevoel in de app van Radio 2. Het kan nu en zometeen ga je meedansen met Paul Simon. Goeiemorgen. Oh, Goeiemorgen.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 Kijk en kom Dat geluid was even de stoel van Kim van ons die ontplofte. Alles toch in... Ja, maar ja. Levensgevaarlijke Kim. <laughs> je zal het maar voor hebben zeg. Je vaper die ontploft in je broekzak. Allemaal niet goed. Het blijft de elektriciteit natuurlijk. Dat. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim.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 Shanay Twijn, goedemorgen. We zitten met iets heel vreemds. Um, ja, we hadden deze week al in Kortrijk, in West-Vlaanderen, los van het hele combi verhaal. Reden er plots cabrio's rond. Met dit weer, niet onlogisch. En onze collega in West-Vlaanderen, Robbe, die heeft nog iets anders gezien. Goedemorgen, Robbe. Goedemorgen, Peter en Kim. Ja, uh, ik zie jou intussen op de app van Radio 2 en ik zie ook een foto van een cabrio. Vertel eens, wat is er aan de hand daar? Wel, je zegt het net zelf, een paar dagen geleden eh, zag ik een cabrio rondrijden in Kortrijk. Hm. Maar deze ochtend, eh, toen ik aan de redactie eh, van Radio 2 hier in Kortrijk, zag ik gewoon, ik kan eens even meekijken, een cabrio staan voor onze deur. Ja. Met het dak open ook. En het is wel redelijk warm s'nachts, hm. eh, maar er is wel dauw. Dus op de auto's die staan ligt er een klein waterlaagje. En ook op die cabrio, maar het dak is open, dus ook in de cabrio. Een laagje dauw en een laagje water. Een lever. Maar dat die mensen dat gewoon laten staan? Kun je die niet gewoon meepikken? Ja, ik snap het niet. <laughs> Zonder al te dicht komen. Er liggen niet meteen spullen in, maar dan nee. nog. Ik mijn app niet met koffer open en zo gewoon op de bak. Het lijkt ook wel of jij achtervolgd wordt door cabrio's. Ik zie een patroon. Ja, inderdaad. Of is het een teken? Ik weet het niet, maar het is toch bijzonder. Ik leg toch een paar dingen samen hoor. Want uh, er staat een cabrio buiten aan een deur. We zitten in Kortrijk en er ligt een laagje water. ...op de cabrio. Ik sta recht in me schoenen. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar je weet nooit wat er gebeurt s'nachts in Kortrijk. Goed, dankjewel Robben voor de update. Fijne ochtend, man. Fijne ochtend. Hey, hey, hey. vrijdag begint. Levensgevaarlijk. Annie Zoete vraagt "Goedemorgen Goedemorgen Peter en Kim in de app. Wat is er ontploft in die broekzak? Een vapor. Ja, het is in Mechelen gebeurd. Ja, sommige mensen kennen dat niet. Dat is gewoon een elektronische sigaret. Ja, ja niet oké. Okay, dus allemaal. Heel veel mensen die wakker zijn. Goedemorgen, Katrien Lievens uit Balen. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, goeie plannen vandaag. Vertel. Ja, ik ga de buitenkant van mijn huisje schilderen. Oh, een kleurtje. Welk kleurtje? Pinguïn blauw. Wacht, wacht, wacht. Ziet een pingvin <laughs> dan blauw? <laughs> ik wist het. Ja... <laughs> Wat is pinguinblauw? Ja, ja, maar als je de kleur opzoekt, hè, dus het, is een, het is een kleur van bij Colora, En als je de kleur opzoekt op internet, dan is het zo een beetje blauw-grijsachtig. Ah, nee. Dus het is, niet, het is niet zo fel als je verwacht. Dan kunnen de mensen toch iets wijs maken, hè. Onwaarschijnlijk blauw Maar bon, als jij het mooi vindt, dat is belangrijk. Je hebt intussen opgezocht. Kim. Ik ben aan het googelen. Ja, het is, het is zo grijsblauw. Ah, op die manier, ja. Ja, een ja. Ja, ja, ja. Okay. beetje zo, ja. Het ziet er mooi. Het is perfect weer om vandaag nog even te doen, maar volgende week is het weer gedaan. Ja, maar de zon mag opkomen eigenlijk, want ik ben aan het wachten. Ja, we bellen zo meteen even, <lacht> we bellen zo meteen even naar de zon, komt goed. Vandaag 8 september, Dankjewel. geniet van de dag, Katrien. Dankjewel voor jullie hetzelfde. Dag. Want we zitten sowieso al met een hittegolf. Pak dat weekend nog, het wordt stralend weer. Maar dus vanmorgen vooral de dag dat je hoorde dat een vapor zomaar kan ontploffen in je broekzak. Let ermee op. Echte piano was of elektronisch maakte niet uit, maar het was een dikke, dikke hit in de jaren 80. Ze kwamen uit Nederland, Ten Sharp. You is alright with me as long as you are by my side. Talk or just say nothing. I don't mind your looks never lie. I was always on the run Finding out What I was looking for And I was always insecure oh, Just until I found Words often don't come easy I never learned.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 You, the only one living for 10 sharp. Goedemorgen. En nog uit Nederland. Mira de Heer. Goedemorgen, Peter, Kim en Charlotte uit Holland. Dat is bedoeld de Holland. Dankjewel, Miranda. Ook welkom bij de show. De Heer, mooie familienaam zou je kunnen zeggen. Smorgens vroeg. De Heer staat op. Toch mooi, hè? Bon, euh, lieve mensen. Kim, Charlotte, heel de wereld, denk eens na. Hoe trek jij je T-shirt uit? Ja, dat. Ja. Alle details over drie minuten en een half. Open badkamerdagen bij Stijlaarts. Deze maand krijgt u maar liefst 2000 euro sanitair cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Het najaar begint goed bij Ixina. 21% BTW cadeau voor al onze klanten. Info in je winkel of op ixina.be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 Bereken nu jouw tarief op TotalEnergies.be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 Is de voorraad op? Dat is helemaal top! Want alleen deze week bij Bol.com Haar- en lichaamsverzorging van onder andere Dove en Axe met 55% korting op de adviesprijs Vul je voorraad voordelig aan in de app van Bol.com Geen betere plek dan de natuur om te voelen dat je leeft Geen mooier moment dan de herfst om dit samen te ervaren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 Zeg Audi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Audi, verse Belgische Royal Gala appels, nieuwe oogst voor de knaldiprijs van maar 1,50 euro per kilo. Hard werken in de klas? Dan mag deze lekkere appel niet ontbreken in je boekentas. Aldi, altijd slim. Je zal het maar voor hebben. Op de allereerste dag van je strandvakantie, ah. op een kwal stappen. Ah. Tijdens jullie romantische etentje, Allee, om weer naast elkaar, <laughs> je plezante buurman tegenkomen. <laughs> Een pakjescoerier aan je deur, net als jij Hallo, op het toilet zit. Oh. Je kan niet alle verrassingen vermijden, maar verrast worden door wegenwerken. Dat wel. Check daarom wegen en voor je vertrek. Een initiatief van de Vlaamse overheid. Goedemorgen. Morgen. Corrie van den Borre, uitgaver doet haar armen voorwaarts, gekruist en dan trekt ze het t-shirt zo over haar hoofd er is een heel verhaal over, daar hoor je straks maar eerst die hallucinante beelden op de website van het laatste nieuws daar zie je hoe een man de treinsporen oversteekt samen met zijn dochtertje ja, en we zien het hier ook achter ons als je op tv meekijkt, die foto. Dus die man heeft de, ja, de dochter echt op de schouders in de nek. Um, het is in sint niklaas in Oost-Vlaanderen. En uh, je ziet allemaal luchtballonnen die klaarstaan om op te stijgen. En um, hij steekt samen met zijn dochter aan de hand aan het spoor over. Hij merkt dat hij iets vergeten is in GSM en loopt terug om die te gaan halen. En de dochter blijft alleen staan aan de spoorwegberm. Oh. En daarna lopen ze nog een paar keer over en weer. Allee. Ja, dus... Het is niet aan een overweg voor alle duiven. Ja, een spoorweg. Uh, ja. Zeg, ja, je ziet inderdaad geen slagbomen, maar dus de, aan sporen. Hè. Uh, en uh, ja, het is eigenlijk heel gevaarlijk hè, om zoiets te doen. Pure waanzin is het. Dat mensen dat blijven doen. Ja, deze week nog hè, zagen we een beeld, een uh, filmpje eigenlijk ook op sociale media, van een vrouw die uh, op de overweg staat in Adinkerken bij de pannen met een rollator. Uh, ze wou de, de sporen oversteken, maar toen gingen de slagbomen dicht. Dus daar was het uh, aan een overweg. En ze raakte niet meer verder aan de overkant haar ro rollator paste niet onder die slagbomen. Dus is daar eigenlijk blijven staan uit veiligheid en ja, echt helemaal zich smal gemaakt tegen de slagbomen Leunen, en dan is die trein daar langs gepasseerd, dus heel gevaarlijk. Oh man, en de cijfers, het zijn echt harde cijfers. Misschien nog even meepakken, Charlotte. Ja, 649 meldingen van spoorlopers in België. En zes mensen stierven op het spoor. Ja We hebben jaarlijks van die hallucinante cijfers die binnenkomen, dus doe het niet. Nee, niet doen. Dit mag je wel even doen. De vraag was, hoe doe jij het? Je t-shirt uittrekken. Mannen en vrouwen doen dat blijkbaar anders. Dus, hoe doe jij het? ik, ik uh, maak, ja, hoe moet ik dat nu zeggen maar ik, ik duw mijn armpjes eerst in mijn t-shirt <lacht> dat, dat zo lijkt dan of ik geen armpjes meer ja, heb ja. en dan ga ik daaruit, omdat ik het haat dat hij binnenste buiten is als ik hem uitdoe, want dan moet ik hem weer terug oh, allemaal zoveel toe ja. uh, dus ja, zo dus Ongeveer. Okay. Mooi. En jij? Ik scheur die gewoon open. <lacht> Jouw vrouw als je thuiskomt. <lacht> ja, sowieso. vandaar een nieuw t-shirt, dat soort dingen allemaal. Maar het is wel gek hoe, hoe blijkbaar daar verschillen zijn, Charlotte. In de standaard staat daar een stukje over vandaag. We kennen de bekende Coca-Cola-man van tien jaar geleden. Die trekt zijn t-shirt uit. ja Maar hij pakt het dus aan de onderkant vast, kruist de armen en dan trekt hij dat boven zijn hoofd. Heb je daar omhoog? beelden van, Charlotte? Je kent die beelden. I want you to be no slave. Oh ja. Dat, um, maar dus, het zou niet de mannelijke manier zijn om dat uit te doen, nee. lezen we in de standaard. Mannen zouden meer aan de kraag trekken, hup, naar boven zo. Uh, en vrouwen grijpen naar de middel en doen het dan over hun hoofd. Dus het die... niet graag doet, Kim, Nee. Het doet het nog helemaal anders. Ja, maar ja, mensen Altijd een beetje naar gewijs. Ja. Ja. Het is echt een ernstig onderzoek, staat in een kwaliteitskrant. Ja. Wat was de reden dat ze dit onderzocht hebben? Het is een soort van aanvoelen. Het is niet echt een heel grote sociologische <lacht> studie naar de, die t-shirts, maar het zou te maken kunnen hebben met spiermassa. Dus mannen, vrouwen, minder spierkracht om je t-shirt uit te trekken. Dus daarom kruist de vrouw. De vrouw zou minder spieren hebben. De man heeft heel veel spieren en één ja, ja. En kunnen we daar nu iets mee, nu we dat weten? Goh, neem het mee doorheen de dag, vertel ja, het zo. door, <laughs> probeer het. Want het wordt warm, dus je ja. weet voilà. weer wat gedaan. Ja. Ik weet wat Vlaanderen vandaag gaat doen. Zo. Goedemorgen. Nu Ja. ja. Dag Gertje. Ze denken dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je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 dat ik geen gevoelens heb voor haar Terwijl ik nu alleen maar denk ah, ah, ah. Want zij is in mijn wereld Zeg maar.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 En het is pas in 1987 nummer 1 hit geworden. Read, Petit van Jackie Wilson. Het is 1 over half 7. Zo meteen het nieuws uit je buurt. Eerst Charles. Goedemorgen. Het overleg tussen directie en vakbonden van de Leijze met minister van Werk Dermanje gisteravond heeft niets opgeleverd. Het ging opnieuw over het plan van de supermarktketen om 128 winkels te verzelfstandigen. En vandaag is het precies een jaar geleden dat de Britse koningin Elisabeth overleed. Ze werd 96 en regeerde 70 jaar. Vandaag is er een privéherdenking. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. Het nieuwe Antwerpse ziekenhuis ZNN Karix opent vandaag al de spoeddienst, tien dagen vroeger dan gepland. De beslissing komt er na de elektriciteitsproblemen in het Stuivenberg ziekenhuis. Daardoor kunnen er bijvoorbeeld geen scans meer worden gedaan en moet spoeddienst nu dus al sluiten. Door de nieuwe spoedafdeling van Cadix nu al te openen, wordt het hopelijk minder druk in andere ziekenhuizen in de buurt. Dat zegt Tom van de Vreken van ZNN. Gemiddeld passeren er per dag 110 à 120 mensen op de spoed van ZNA Stuivenberg. En door het feit dat die nu op veel minder capaciteit, veel minder mogelijkheden draait, moeten die patiënten soms naar andere spoeddiensten in de buurt waar het ook al erg druk is. Dat zet zo'n grote druk op het systeem dat we er in overleg en goed doordacht voor gekozen hebben om de spoed van ZNA Cadix al tien dagen vroeger te openen. Het Stuivenberg ziekenhuis zou sowieso sluiten over een goede week, maar de spoeddienst sluit dus nu al definitief. In het station van Mechelen is een man gewond geraakt nadat zijn sigaret plots ontplofte. Het toestel zat in zijn broekzak en de man liep zware brandwonden op aan zijn been. Dit is erg uitzonderlijk, zegt Ronnie Cornelis van de brandweerzone Rivierenland. We hebben al wel een paar keren uh, explosies gehad van batterijpakketten, van, van die skateboards en van uh, andere elektronische apparatuur, maar van een veeptoestel heb ik zelf nog niet uh, meegemaakt. Het is natuurlijk zoals uh, heel veel van in deze moderne wereld, het werkt op batterijen, is altijd een uh, technisch toestel en als dat in uw broekzak zit, is dat toch niet op de meest uh, aangename plaats. Uh moest daar iets mee gebeuren. De man had tweede en derde graads brandwonden aan zijn been... en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. En in Niel wordt het huisafval volgende zomer opnieuw elke week opgehaald. Begin dit jaar besliste de gemeente om dat nog maar één keer om de twee weken te doen. En dat leidde tot veel protest, zeker in de zomer. Eén inwonster, Klaartje Maas, was daarom een petitie gestart en ze krijgt nu gelijk. Het probleem was dat er veel overlast was tijdens de warme zomermaanden, veel maden veel ongedierte geurhinder. En we zijn zeker tevreden dat de gemeente heeft geluisterd. En we hopen natuurlijk dat ze ons vaker zullen betrekken bij beslissingen in de toekomst. Op het EKG tafeltennis in het Engelse Sheffield heeft titelverdediger Laurens de Vos goud gepakt. De Vos klopte woensdag de Fransman Lucas Didier in de halve finales met 3-0. Gisteren klopte hij de Oekraïner Ivan Maaie ook met 3-0. Het is zijn vierde Europese titel op rij. Opnieuw zonnig en warm vandaag met maxima rond 30 graden. Ook morgen en zondag blijft het zo warm, met zondag wel wat meer wolken. En meer nieuws uit Antwerpen kan je ook lezen op de website van VRT Nieuws of in de app. En we zitten met één ongeval, vertel eens Mona. Ja, op de E429 van Doornik naar Brussel in Halle, daar is de rechterrijstrook versperkt nu door een ongeval en je verliest er al 10 minuten weg naar je werk? Dat is hop op de deelfiets. Hop op de trein en hop in die meeting. Hop in combineer trein, tram, bus, step, deelfiets en auto. Dat is hop en je bent er. De mobiliteit van morgen, die start vandaag. Ontdek het op hopin.be. Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.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 Nu bij KoolRuit, Wijnfestival krijg één magnum cadeau bij aankoop van zes dezelfde flessen. Ontdek de elf deelnemende wijnen in onze winkels en in onze webshop via Collect Go. Actie geldig tot en met dinsdag 19 september. Voorwaarden op coolruit.be. GoRuit, laagste prijzen. Ons vakmanschap drink je met verstand. In september heb je bij Toyota al een hybride voor de prijs van een benzine. Wees er dus snel bij. Toyota. Think about it. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be. Radio 2. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. van de Eurythmics. En heb je de ping al gehoord? Uh, nee, nee, heb de ping nog niet gehoord. Nee. Als je de ping hoort ergens in een song vandaag, dat betekent dat de microgolf over klaar is. En dan win je er één als je ping hebt in de app van Radio 2. Ik heb jou maandag even heel hard nodig. Jouw hele buurt. Ik geef het even mee. Uh, en dan moeten we het even hebben over heel bijzondere beelden. Ja, jij zei het net, Kim. Er zijn mensen die voor de wolf zijn en er zijn ook veel mensen die tegen de wolf zijn. Ja, daar, daar is altijd heel veel rond te doen. Nu, er zijn mensen die zeer dicht bij de wolven komen tegenwoordig. Er zijn bijzondere beelden gemaakt door Frederik Toelen, dat is een bioloog in het natuurhulpcentrum in Limburg in Oudsbergen. Hij heeft een hele jonge wolvenwel van dichtbij kunnen filmen. Mm -hmm. Je kan dat nu zien trouwens in de app van Radio 2 of Live op VRT1. Oh, amai, ziet er goed uit hè? Ja, het zijn echt hele mooie beelden. Goedemorgen, morgen. Dus toch maar even bellen met Frederik. Frederik, goedemorgen. Hey, goedemorgen, dag allemaal. Ja, normaal gezien ben jij degene die we dan horen of zien in het nieuws als er tegen zo'n wolf is doodgereden. Maar nu ben je heel dicht bij een levende wolf geweest. Ja, hoe is het jou gelukt om zo dicht te komen? Ja, ik heb uh, wat geluk gehad. Um, we hadden wat tips gekregen via Welkom Wolf, uh, waar een bepaalde rode voetplaats is voor wolven. En een rode voetplaats is een plek waar jonge wolven gaan wachten totdat de ouders op jacht zijn, op zoek zijn naar voedsel. Okay. En in dit geval zijn het niet de ouders. Dus het jammer genoeg ook alleen het trouwtje natuurlijk. Het man is een tijd geleden doodgereden. Maar goed, die plek hadden we gekregen. En uh, dus ik uh, besloten om daar mijn, uh, ja, mijn camera wat op te stellen. Ben daar gaan rondlopen. En op een gegeven moment kreeg ik de wolf in de verte, in het zicht. En dan is die beginnen ja, zoeken naar voedsel in de velden, want die jonge wolven die gaan, die zijn speels, die willen de wereld verkennen die blijven niet op één punt zitten, die gaan maar rondlopen hm. en tijdens dat rondlopen heb ik dus kunnen spotten. En dan heb ik die ongeveer een, een half uur, drie kwartier, zo in de verte kunnen volgen en dan is je een maïsakker ingegaan en ik wist dat in de buurt van de een maïsakker uh, een open stuk was waar die wolven al eens ooit gezien werd en dan heb ik uh, mij in de maïs verstopt achter een camouflage doek en uh, dat me een beetje onzichtbaar gemaakt en dan gewacht en gehoopt dat die naar dat open stukje zou komen. Ja. En na een tijdje was het dan zover en dan zou ik de wolf tevoren komen. Unieke beelden natuurlijk wel. Ik vraag me nog af, is zo'n uh, zo wolvenwelp is gevaarlijk? Nee, voor mensen is hij zeker niet gevaarlijk. Nee, er, uh, over, over heel Europa lopen in deze periode van het jaar massa's jonge wolp, wolvenwelpen rond mm -hmm. en er gebeuren eigenlijk nooit of zo goed als nooit problemen. Dus uh, gevaarlijk is het absoluut niet. Ja, want, ja, want het uh, komt wel heel dicht, hè? Ja, maar natuurlijk, het, het komt ook omdat ik gecamoufleerd zat. De wind zat wel in de goede richting, dus ik had eigenlijk al omstandigheden mee. Moest, uh, ja, moest ik fel zichtbaar zijn of moest de wind verkeerd zitten, dan zou die mij wel geroken hebben en dan was die wel weg. Dus, ik, uh, dus bij zo'n waarneming moet je echt wel alles mee hebben uh, om, om die te kunnen doen. Ja, want ik kan mij inbeelden wanneer je dan zo, de moment dat je het door hebt, oeh, die komt dichter, dichter, dichter. Ja, wat voel je dan? Ja, dat was echt wel spannend, want op een gegeven moment uh, ik kwam hij dan tevoorschijn uit de maai Dan was hij nog, uh, wat ook al dicht was, vond ik, een meter of twintig. En dan kwam, ja, begon hij eigenlijk bijna baantjes te trekken, op en af door het gras te lopen. En elke keer hij dan dichter naar mij kwam, was dat toch wel, uh, toch wel heel spannend. Zeker op het einde, toen zat hij echt aan, aan de kant van het veldje zal ik zeggen. Uh -huh. Ja, en dat was wel uh, echt wel kikken. Bioloog Frederik Toelen uit Oudsbergen heeft enorm unieke beelden kunnen filmen van uh, een jonge wolvenwelp. Je kan ze zo meteen allemaal zien op VRT Nieuws. Heb je al gehoord van de wolventaart intussen, Frederik? Uh, ik heb er al van gehoord en ik heb er jammer genoeg nog niet van kunnen proeven. Ja, het is nog maar nieuw. Het is maar van gisteren uit, het is de opvolger van de smurfentaart. Om maar te zeggen, de wolf is zeer hot. Uh, sommige mensen vinden maar niks. Er zijn er hier helemaal in opgegaan. Frederik, vooral dankjewel voor de prachtige beelden. We zetten ze zo meteen op veertien nieuws. Nog een heel fijne ochtend. En als je nog eens een wolf ziet, zeg hem goeddag. Hoe, hoe heet het die wolven wel trouwens? Uh, die heeft nog geen naam. Hij zal misschien al een wetenschappelijke naam hebben, maar oh. een, een ja, courantenaam nee, heeft hij nog niet. Dus dat Stel dat je <laughs> hem zelf uh, een naam zou willen geven. Oh, dat zou ik niet. Nee, nee, nee. Ik moet eerst weten of de mannen of een vrouwtje is en zo, dus ik weet het niet. Ik heb er ja, geen idee van. Ik kan ook gewoon los: non-binair zijn, kameraad. <laughs> je weet dat niet allemaal tegenwoordig. Dankjewel, heel dat fijne ochtend. Dat, uh. Dankjewel, fijne ochtend. Tot Bye. Dag. Tell me op VRT Nieuws. klik er even door op uh, Wolf. Ja, dat is een heel ding hoor. Ilse die vindt de opname van de welp fantastisch. Ik dat de mensen de Wolf met rust laten. Groetjes, groetjes terug. Je had een naam voor de Wolf. Voor de nee, wolf. ik weet het niet. Het is maar een suggestie. Misschien kunnen, kunnen onze luisteraars meedenken. Maar ik dacht aan Quickie. <laughs> omdat hij zo snel is, omdat hij ergens staat tegen te plassen Ja, die, die plast ook waar hij wil en het is actueel dus dan gaan we daar altijd aan terugdenken Dat verhaal man, ik zag in Nederland en Frankrijk zijn ze er echt keihard mee aan het lachen Maar natuurlijk Ja, logisch Esmeralda, goeiemorgen Goedemorgen, Peter en Kim, Goedemorgen. Es Esmeralda Hi. Vilders uit Antwerpen uh, Je hebt pingen geappt in de app van Radio 2 Ja Heb jij de ping gehoord? Ja? Waar heb je de ping gehoord? Oh, ik dacht in dat liedje ervoor. Nee, nee, nee, nee. Heb je toevallig thuis iets in de microgolf gestoken? <laughs> nee. Ah, nee. nee sorry, uh, geen ping, maar blijf luisteren. Misschien komt hij straks, Esmeralda. Fijne ochtend. Ja, dag. Margot van de Regio. Esmeralda, wel een beetje teleurgesteld, sorry. Uh, nog iemand die heel teleurgesteld was vorig jaar was Margot van de Regio. Margot, Goedemorgen. Goedemorgen. Je hoort en ziet haar op dit moment in de app van Radio 2 en Live op VRT1. De Queen, dat is een jaar geleden dat die overleden is. Je was daar echt van onder de indruk vorig jaar. Hè? Ja, absoluut. Dat heeft me heel veel verdriet gedaan. Ik vond dat zo een zalige vrouw. Um, gewoon al het feit dat hij 70 jaar op de troon heeft gezeten. En ook, die was zo grappig. Die had zoveel stijl, vond ik, voor, voor zo'n oud mevrouwtje. Ik was daar echt fan van. Dus dat heeft mij wel geraakt ja, toen, dat die, toen dat ze stierf. Alweer een jaar geleden. Maar, Margot van de Regio, altijd ja. op zoek naar een goed verhaal. Je bent richting West-Vlaanderen gereden, want het is absurd. Ik zie dat jij een kersttrui aan hebt. Leg ons uit, wat is er aan de hand? Ja, ik weet het mega raar wel, want het wordt vandaag 30 graden. Maar er is op verschillende plekken in Vlaanderen al kerstversiering te zien. Ik kwam deze week in een tuincentrum bij mij in de buurt en ze waren daar gewoon het kerstdorp al aan het opbouwen. Ik vond dat heel maf, maar ik heb het nogal gehoord van vrienden en kennissen die op andere plekken wonen. Maar Ja, ik vind dat dat is nu toch echt te vroeg. Het is 8 september. De eerste schoolweek is zelfs nog niet volledig uh, voorbij. Maar bon, het is een fenomeen dat zich voordoet in Vlaanderen. Ja. En dat is mijn taak, denk ik, als Margot van de regio, om eens te gaan kijken hoe dat dat zit. En of dat dan nog niet veel te vroeg is. En daarom ben ik dus onderweg naar een groot tuincentrum in Dadizelen, waar ze zelfs met een dag- en een nachtploeg een gigantisch groot kerstdorp aan het opbouwen zijn. Ja. En ik ga jullie daar straks mee naartoe nemen. In nee, deze ah. hitte. Oh, de ja, missie ja. van van Margot van de Regio. Over een uur hoor en zie je er alles van. Dank je. Hebben jullie in de winkel al uh, kerst? Heb je nee, gehoord? veel te vroeg. Veel te vroeg, nee. eigenlijk. Maar goed, 30 graden. hittegolf, Het is officieel. Goedemorgen. Cool. Slaap zoals je bent. Ontdek nu jouw persoonlijk slaap-DNA en geniet van een goede nachtrust... ...dankzij de ErgoSleep en matras. Exclusief verkrijgbaar bij Sleep Life. Deze maand is het back to school bij DSM. Eh, uh, back to cook? Bij aankoop van een keuken krijg je nu 30% korting op meubelen... ...20% op toestellen en een HelloFresh voucher van 600 euro. Altijd open op zondag. Een Samsung Galaxy S23 aan 0 euro bij Proximus. Amai. Amai. Oh Dat wat mee. Een nieuwe smartphone voor die prijs. Amai. Dat valt mee. Zo kunt je nog een keer een prijs, prijs. pizza of daar Dardanen. Voor u is het allemaal oké. Okay. Zolang je maar kunt stoeven met een galaxy of café. Nu een Samsung Galaxy S23 aan 0 euro bij mobiel abonnement. Info op proximus.be. Proximus. Think .be. possible. Bert heeft er zijn buik van vol.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 Dat kan allemaal met een rijbereik van 406 kilometer. Vertrouwen op de nieuwe elektrische Peugeot E2008 met zijn nieuwe 3 d i cockpit en geconnecteerde diensten. Je laat hem op tot 80% in 30 minuten. Kom hem ontdekken tijdens onze open deurdagen van 11 tot 16 september of ga naar Peugeot.be. Peugeot. Trixo. Trixo is dé specialist in huishoudhulp en uitzendwerk. Of je nu een zorgvuldige huishoudhulp bent, een vrolijke, of goed met huisdieren.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 zodat je begrijpt wat er echt op het spel staat en jezelf kan beslissen. Denk niet in stemhokjes. Lees nu de standaard voor 4 euro per week via standaard.be actie. Het is 30 graden en toch al kerst in Dadiezeel in West-Vlaanderen. Dat verhaal hoor je nog voor 8 uur. Goedemorgen. Exact 7 uur op dit moment. Veertien nieuws. Charlotte Kroon. Goedemorgen. Nieuwe onderhandelingen over het zelfstandig maken van de Leijse winkels heeft niets opgeleverd. De studenten in Gent krijgen voor het eerst training over grensoverschrijdend gedrag. En het is precies een jaar geleden dat de Britse Queen Elizabeth overleed. Het overleg tussen directie en vakbonden van de Leijse heeft niets opgeleverd. Het gesprek met minister van Werk Der Dermagne ging opnieuw over het plan om 128 winkels zelfstandig te maken. Volgens de Socialistische Vakbond laat de directie nog altijd geen ruimte voor echte onderhandelingen. Dat zegt Wilson Wellens van de Liberale Bond. Rondwerpszekerheid niet. Daar willen ze geen garanties geven en verwijzen ze enkel naar het feit dat groei, dus omzetcijfer, de enige garantie is voor de werkstelling. Maar goed... Als het zover zou komen en mensen worden alsnog ontslaan met die franchisenemer, dan is het te laat. Dan kunnen we niet meer naar hier terugkomen om daarvoor een vergoeding te vragen. De onderhandelaar die de minister heeft aangesteld gaat nu apart voortpraten met directie en vakbonden van de lijzen. In het station van Mechelen is gisteravond een man gewond geraakt toen het veeptoestel dat in zijn broekzak zat ontplofte. De man kreeg brandwonden door die elektronische sigaret en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het toestel kon ontploffen is niet duidelijk, zegt Ronnie Cornelis van de Brandweer. Dat is niet duidelijk, want het zat in uh, meneer zijn broekzak. Het was niet in gebruik. Hij hoorde zelf een, uh, een redelijke harde knal en had zelf in eerste instantie nog niet door dat dat bij hem was. Totdat ze hem een, een groot gat in zijn broek uh, op, opmerkte. En dan uh, ook, ook zag dat zijn been wel uh, deftige brandwonden vertoonde. De kustredders roepen op om de komende dagen alleen in bewaakte zones te gaan zwemmen. Door het warme weer zullen wellicht veel mensen naar zee gaan, maar niet op elk strand zijn er redders, zoals in juli en augustus. In elke badplaats is er wel minstens één redderspost aan het werk. Afgelopen zomer zijn er mensen verdronken die wel in die niet bewaakte zones gingen zwemmen. In Gent krijgen alle erkende studentenverenigingen voor het eerst speciale training rond grensoverschrijdend gedrag... Die sessies starten straks en komen er op vraag van de studenten zelf. Ze zijn op maat met hen uitgewerkt door de Universiteit Gent. Ze zijn nodig omdat studentenverenigingen en hun leden extra kwetsbaar zijn, zegt studentenbeheerder Emily de Rijken. Het zijn allemaal redelijk jonge mensen die komen net van het middelbaar. Ze willen een nieuwe wereld ontdekken en ze komen dan in die vereniging en die zijn heel nauw met elkaar betrokken, waardoor die net iets gevoeliger zijn voor zo'n schijnt gedrag. Maar ook om sneller in te grijpen moesten ze dat ook zien, zo'n gedrag. En zo'n training kan er dus perfect op inspelen, zodat je eigenlijk ook meer de mensen rondom je kunt beschermen en helpen als dat dan nodig is. Het is de bedoeling dat de meeste Gentse studentenverenigingen de opleiding al volgen, nu nog voor de start van het academiejaar. In de Verenigde Staten is acteur Danny Masterson veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar tot levenslang. De acteur is vooral bekend voor zijn rol in de serie The 70s Show. Masterson was eerder al schuldig bevonden, omdat hij twintig jaar geleden twee vrouwen verkrachtte. Nu is een straf bepaald en dat is de maximumstraf. Vandaag, precies een jaar geleden, overleed de Britse Queen Elizabeth. Haar zoon Charles werd meteen uitgeroepen tot nieuwe koning. Na een halve dag ongerustheid over de gezondheid van de queen maakte de BBC het nieuws van haar overlijden in de vroege avond bekend. Een paar momenten ago, Buckingham Palace, announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued uh, this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. Er zijn geen publieke herdenkingen van de overleden koningin vandaag. De koninklijke familie houdt wel een privémoment. De queen was 96 en had 70 jaar geregeerd. En de Amerikaanse Coco Gauff heeft zich geplaatst voor de finale van het US Open tennis-toernooi. Ze versloeg de Tsjechische Mugova met 6-4 en 7-5. En zij speelt haar eerste finale op de US Open tegen Sabalenka, die net de halve finale won tegen Madison Keys. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuwe Antwerpse ziekenhuis, het NA Kadex, opent vandaag al haar spoeddienst, tien dagen vroeger dan gepland. Dat doen ze na de elektriciteitsproblemen in het oude Stuivenberg ziekenhuis. En ook wij hebben het straks nog even over de ontploffing van een veepsigaret in een man's broekzak in Mechelen. Een uitzonderlijk geval, zegt de brandweer, maar wel met stevige gevolgen, want de man liep zware brandwonden op. Opnieuw zonnig en warm, maximaal rond 30 graden. Meer nieuws lees je op 14nieuws. De problemen op de weg op dit moment, Mona, vertel eens. Op de E429 van Doornik naar Brussel in Halle, Grote Hinder. Daar is de rechterijstrook dicht door een ongeval en je verliest 40 minuten vanaf Tubeken. 10 minuten file rijden, dat doe je op de binnenring rond Brussel van Strombeek tot het viaduct van Vilvoorde. Er staat een defect voertuig op de E19 richting Antwerpen. Ook in Vilvoorde, een rijstrook is daar versperd. En het gaat nu een kwartier trager op de Antwerpse ring naar Gent, van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En let op... Ik.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 Het is vandaag 8 september, vrijdag, de dag dat je hoort op Radio 2 dat er een veper ontploft is in de broekzak van een man in Mechelen. Toch wel het verhaal van de dag, zeg, wat is dat allemaal? Je vrijdag begint Dan ontploft de veper in een broekzak En dan uh, Pipi Gate Jongens, we gaan we nog allemaal meemaken We zitten sowieso al in een hittegolf Pak dat weekend nog Als je met de trein gaat naar de zee Ze gaan er een heleboel extra inleggen Mooie zaak En morgenavond maken we Azerbeidzjan kapot De rode duivel spelen In Azerbeidzjan Om uh, in dat IK van volgend jaar te geraken in Frankrijk Zou toch moeten lukken Zou moeten lukken En perfect weer voor de kermis Daar word je toch altijd gelukkig van ik vind dat heel leuk, zeker met de kindjes. Ja, ook gewoon zelf, om uh, zoals op een rups te zitten. Ah, oh, de rappe rups. Of de, de, de botsauto's. Of smuitenbollen. <laughs> Jawel. <laughs> smoutenbollen ja. Morgen begint de kermis in Tongeren in Limburg. En dit wil je horen, lieve mensen, want... Uh, die dachten van, dat marcheerde niet goed meer, we gaan het een beetje populairder maken. Let op Charlotte. Ja, ze hebben uh, op, ja, het viel hen op daar, dat er op bepaalde dagen weinig mensen komen en ze wilden een speciale actie organiseren om het verlies uh, wat uh, op te trekken dus om meer inkomsten te hebben. En morgen om drie uur in de namiddag start de kermis met uh, duizend ballonnen vol kortingsbonnen. Dus ze gaan die op een speciale manier um, neerlaten uh, tussen een net met brandweerwagens en ja, je moet die dan kunnen grijpen of pakken uh, en aan, aan elke ballon hangt een jeton met 2 euro korting en je kan die dan gebruiken op elke attractie en er is nog iets speciaals, een beetje zoals op een festival. Je kon een polsbandje kopen. Mm -hmm. Met dat polsbandje kan je dan voor 20 euro tussen 4 uur en 9 uur s avonds zoveel als je wil op 34 attracties. Dus dan kun je afvragen, wat zou je allemaal na elkaar doen? Of alles oh. doen? Of 10 keer, ja. ja, keer botsauto's? Ja, 10 keer botsauto's. Ja, dat ja, vind ik wel leuk. Ja, maar dat... Eerlijk, ik vind het super tof, omdat het mij wel was opgevallen, inderdaad, hoeveel dat dat kost met de kinderen. En die willen natuurlijk in elk ding in, dus ja. dan moet je gaan zeggen nee. Dus ik vind het wel een goed idee. Hè. Sommige ja, dagen veel verlies, blijkbaar. Dus ze hopen dat het nu beter wordt. Daar. Ja, want die kleine kermisjes is niet zo evident. Zo. Maar um, ik ga zo elke jaar naar de kermis van Berlaar Heikant. Die zegt, met alle respect, Berlaar Heikant is een gat uh, in Heist op den Berg. Maar die kermis, dat is ongelooflijk. En dat marcheert als een tierlier. Niet normaal. Dus ik gooi het even naar jou, lieve luisteraar. Waar moeten we absoluut nog even naar de kermis? In Tongeren, uiteraard, en Berlaar Heikant. Maar misschien heb jij nog een betere kermis. Ik kan ze nu delen in onze app van Radio 2. Radio 2. Radio 2. Aaron Blommaert. Net geen zomerhit gewonnen, maar wel een hit zonder. lang over nagedacht. We hadden het goed zoals het was. Maar jij bent toch beter af. Met hem in je verleden, schat. We konden het jarenlang... Je gaf me de sleutel naar je hart, ik heb hem nog stevig vast, en nu ben ik zeker, want Ik weet dat de tijden zijn veranderd, en dat je toch nog aan me denkt Ik geef het toe, ik kan niet anders, zolang je bij hem bent, het voelt alles op Roze verwelken en vergaan. Ik had het nooit zo gedaan. Als ik wist waar dit heen zou gaan. Oh, iedere keer als jij naar de staart. Dan sluit ik mijn ogen en zie ik ons daar. Ik geef het toe, ik kan niet anders. Oh. Mijn hart in mijn keel als ik naar jou kijk Jij moet dit weten van Aron Oké, okay, de duiven spelen morgen namiddag al om half drie. Het is een beetje avond, hè, ongeveer. Maar goed, we gaan het goed doen. We gaan sowieso winnen met dat, met dat uurverschil en zo. Heel veel mensen die eh, goede kermissen hebben doorgestuurd. Ja, in Tongeren, daar willen ze er echt iets aan doen. Kan je dan eh, een soort... Ja, bandje kopen voor 20 euro, kan je 34 attracties doen. Nog een paar goede tips binnengekomen. Mensen houden van kermis, want de app ontploft uh, net zoals een veper. Bijvoorbeeld, Jurgen Remy zegt Gintse kermis met vandaag coverband Ramstein, Reizen, Reizen en morgen Willy Sommers, dus daar doen ze er ook optredens bij. Goedemorgen zegt Mario Lunenberg. Vorig weekend was het herentals kermis. Het was over de koppen lopen aan het schietkraam stonden ze rijen dik aan te schuiven. Er liepen figuren rond van Toy Story, Barbie en Ken en of een, een beetje Disneyland in Herentals. Ja, Katrien uh, die zegt: uh, kermis is pas geslaagd als er kamelenreis aanwezig is. Ja. Echte kamelen? Nee, dat is zo met balletjes. En dan moet je in een gat gooien. En dan gaat je kameel, je nepkameel, je plastieke kameel. Vooruit en dan doe je dat tegen elkaar. Ah, dat! Ja? Oké, okay, ik, ik, want zoals vroeger kon je goudvissen uh, ook meekrijgen. De ja. kermis, ja, kan niet mee natuurlijk. In zo'n plastic zak met een beetje water. Weet je dat nog? Ja, en dan zaten je ouders daar zo mee. Moesten die een bokaal gaan kopen? Of in een vaas wat, wat water kan? Er waren, er waren gekke tijden, heel vreemd. Goed, gelukkig is bij ons gewoon van Punto Punto over twee minuten en een half. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord. En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Riebe van Gucht en zijn vrienden. Morgen zijn we er weer, dan is Arnoud Haupen, mijn gast, en live muziek komt van niemand minder dan Helmut Lotti. Radio 2 Weekwatchers. Live vanuit Anemos Beach Club in Knokkenheist. Morgenochtend om 8 uur op Radio 2. Krevel. Back to school bij krevel. Bestel je laptoppack voor 22 uur op crevel.be en krijg je de volgende dag thuis geleverd. Krevel, Leef beter. Hallo. Een groot pak friet met mayonaise, alstublieft. Gemaakt van twee keer gebakken bintjes, maar niet te vettig. Heel lichtgezouten, zacht van binnen en knapperig goudbruin van buiten. Dank u.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 het is Lego Festival bij Dreamland. Ontdek alle acties en maak kans op een van de fantastische Lego prijzen. Meer info in de winkel of op Dreamland.be. Dreamland, pak je dromen uit. Krevel. Back to school bij Krevel. Bestel je laptop pack voor 22 uur op Krevel.be en krijg het de volgende dag thuis geleverd. Krevel, leef beter. Het Zandsculpturenfestival Middelkerken is dit jaar fabelachtig. Beleef een wondere Zandsprookjeswereld, bevolkt door prinsen, prinsessen, heksen, draken en tovenaars. Een ware belevenis voor jong en oud, nog tot 10 september op het Strand van Middelkerken. Tickets en info op zandsculpturenfestival.be. Samen met Radio 2. U mag even de mond open doen. Uh... Ja, en hier komen de worteltjes. Brrr, brrr. TV en werk zijn niet altijd te scheiden. Bij BNP Paribas Fortis Private Banking beschikt u over één uniek aanspreekpunt. Uw relatiebeheerder voor vrije beroepen. Die biedt u oplossingen die het beste passen bij uw privé- en beroepsfinanciën. Meer info op bnpparibasfortis.be slash uw relatiebeheerder. BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering. Het ontbijt, dat soms. Schat, gebeurt dat geen broodheid. Maar ontbijten met Lidl, dat is. Ah, dat is iets voor een atleet. Tot en met dinsdag, één proteïnedrink plus één gratis. Dat is maar 1,39 euro voor twee drinks. Weer een geslaagd moment dankzij onze lage prijzen. Lidl, voor iedereen die telt. Punto, punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. En we gaan naar Vlaams Brabant, naar Sint-Genesius-Rode. Goedemorgen, naar Kai van Langendonk. Goedemorgen iedereen. Zeg wat is jouw lievelingskermis? Mijn lievelingskermis is die dat hier binnenkort in rode zal zijn. Uh, binnenkort is het jaar, maar het is altijd uh, het laatste weekend van uh, september. Dus, en wat is, wat is de beste attractie daar? Uh, waarschijnlijk iets dat over de kop gaat, alhoewel dat dingen van kind af schieten. Dat is altijd een, uh, een blijver geweest. Het toch, he, ja. Gieten. Het schietkraam. Eigenlijk heerlijk ja. fout, maar zo leuk. En he, ik sta, je staat zo dicht tegen die, uh, die krijtenpijpjes pijpjes en dan toch het nog ernaast schieten. Ja, best wel een bril aan doen, hè, dat je niet in je jeugd krijgt. Ook, ja, goeie tip. Amai, wil leren niets bij. Goed, vooral. Kai, je gaat spelen, Punto, punto. Zometeen start de klok Ik stel je vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden wil je een exclusieve ook. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen vanmorgen met de T. De T van... Tja, het zal wel zijn. Welke T noemen we ook gewoon pingpong? Uh, tafeltennis. Welke U is het eerste deel van de pauselijke zegen met kerstmis en pasen en komt voor het Orbi? Urbi, het Orbi. Welke V op 14 februari doet de roze verkoop stijgen? Valentijn. En welke W is de titel van Liedje van K3, maar vind je ook in kool? Watervallen. Waterval. Ja. ja, je was een beetje aan het twijfelen, maar dat klonk allemaal goed. In vlotjes? Tafeltennis, dat is natuurlijk pingpong. Urbi, het Orbi, klopt inderdaad, dat zegt de pauze altijd. En dan de V, op 14 februari, de rozenverkoop. Valentijn, ja, ja. Waterval is inderdaad ook de titel en een liedje van K3. En zat staat ook in Co, de Watervallen van Co. Goed gespeeld, prettig weekend, Kai. Speel maandag zelf mee en win jouw goeiemorgen, morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Big big world it's not a big big thing if you leave me but I do to feel that I do do will miss you much Miss you much In huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trixwx.be. Toch? Ik heb het helemaal meegezongen. Ik heb het gezien. Ja, ik, ik, ik vind dat een heel breekbaar nummer. Dat mocht no. mij iets. En dat met zo'n hittegolf, van daar zitten we wel in. Goedemorgen weer, mevrouw Jacot. Ja, hallo, goedemorgen Peter en Kim. Het is al hele week hetzelfde. We kijken naar buiten oranje en blauw en vooral mm. echt geen spatje, wolken, alleen maar zon. Vertel eens. Ja, het kan wel zijn deze ochtend dat er hier en daar wat wolken hangen, misschien wat lokale mist, maar die trekt allemaal op en we krijgen weer een schitterende zonnige dag met temperaturen tot 30 of 31 graden. Uh, en daarmee is het officieel bevestigd. Hè. Dan uh, zitten we in een hittegolf sinds maandag al. Uh, en die hittegolf die blijft nog eventjes duren. Want ook zaterdag en zondag is het tropisch warm. Met maxima tot boven de 30 graden. Vanaf maandag gaan we dan onder de 30 graden. Maar blijven we wel nog steken rond een 26 of 27. En daarna is het waarschijnlijk gedaan. Dus dan uh, komt er terug regen en onweer bij. En dan zakken we weer richting normalere temperaturen voor de tijd van het jaar 23 of 24 graden. Ook nog goed. Ook netjes. Ook nog goed. Ook netjes, ja, ja, zeker. Maar nou dus, van het weekend smeren, smeren, smeren en genieten van die laatste zon. Dankjewel, Jacot. Dag. Er was nog een hele mooie binnengekomen. In Tongeren gaan ze kermis vieren, maar Marnix van Heulen uit Anzegem heeft nog een betere tip bijna. Een plek waar ze vier weken vier weken kermis gaan doen. In Deerlijk. Marnix, goedemorgen. Goedemorgen Dijk. Da. Dat moet je toch eens uitleggen, vier weken kermis in Deerlijk. Ja, ja, in Deerlijk feesten ze graag. En daar gaan ze dus vier weken aan een stuk kermis vieren in het weekend. En zelfs nog de maandag erbij al, iedere keer in het weekend. Ze starten eigenlijk in het centrum. Hm? Op 22 september, de week nadien, is het in een andere week in de Statiewijk, waar dan ze bijvoorbeeld een oktoberfest doen... En uh, oh. optredens, de week nadien, is het eigenlijk op de Belgiek. Belgiek koersen, dat befaamd is uh, door zijn uh, paardenkoersen. Heerlijk. Maar ook uh, door de hegemonie van uh, alle inwoners en oud-Belgieknaren. Die dan effectief heel dat weekend feestvieren. Mm -hmm. En ze sluiten af in de Molenhoek. Dus uh, de week nadien, dat is eigenlijk van 13 uh, tot en met 16 oktober... Dus, uh, dat, waar dan ze dus ook nog paardenkoersen en optreden. En het fijne ervan is dat ze nu op, in drie uh, weken een burgemeesterverkiezing uh, gaan houden. Oh. Dus uh, maar het is dat is dat in Het houdt niet ja. op, en dat is waar Niels de Stadsbader woont. Het kan geen toeval zijn. Ja, oh inderdaad. zeg. <laughs> Marnik, geniet van de dag. En dankjewel voor uh, de fantastische uitleg. Ja, alstublieft. Het is drie voor half acht. Vier weken kermis. Dat overleeft geen mens. En mijn moeder zei vroeger altijd, kan niet elke dag kermis zijn. Indeelijk ja. like wel. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Rocksteam. You don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for my... It's right. Right. Zijn van de Police. Goedemorgen door een voelt hem. Paul-Peter vraagt ook in Gierleast volgende zondag kermis. Durft u dit ook te vermelden op de radio? Poljon, wat durven we niet? Maar ik hou ook nog eentje in de Pinte Kermis tot woensdag met 80's 5 Optredens Bradley, Dienst. Dienst? dienst. Ja, de politie zal ook dienst hebben, hè. Ah, vandaag. Om dat in de gaten te houden. Exact half acht op dit moment. Zometeen alle nieuws uit jouw buurt over de Kermissen. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Het overleg tussen directie en vakbonden van de lijzen met minister van Werk Magne heeft niets opgeleverd. Het ging opnieuw over het plan van de supermarktketen om 128 winkels te verzelfstandigen. En de kustredders roepen op om de komende dagen enkel in bewaakte zones te zwemmen. Niet op elk strand zijn er redders, zoals in juli en augustus. In elke op de badplaats is er wel, wel minstens één redderspost aan het werk. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het Nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. Het nieuwe Antwerpse ziekenhuis ZNA Kadix opent vandaag al de spoeddienst, tien dagen vroeger dan gepland. De beslissing komt er na de elektriciteitsproblemen in het oude Stuivenberg ziekenhuis. Daardoor kunnen er bijvoorbeeld geen scans meer worden gedaan en moet de spoeddienst nu al sluiten. Door de nieuwe spoedafdeling van Cadix nu al te openen, wordt het hopelijk minder druk in de andere ziekenhuizen in de buurt, zegt Tom van de Vreken van ZNA.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 In het station van Mechelen is een man gewond geraakt nadat hij zijn sigaret plots ontplofte in zijn broekzak. De man diep zware brandwonden op aan zijn been. Dit is erg uitzonderlijk, zei Ronnie Cornelis van de brandweerzone Rivierenland. We hebben al wel een paar keer explosies gehad van batterijpakketten, van, zo van die skateboards en van andere elektronische apparatuur. Maar van een vape toestel heb ik zelf nog niet uh, meegemaakt. Het is natuurlijk, zoals heel veel van in deze moderne wereld, het werkt op batterijen. Het is altijd een technisch toestel. En als dat in uw broekzak zit, is dat toch niet op de meest aangename plaats. Moest daar iets mee gebeuren? De man had tweede en derde graas brandwonden aan zijn been en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.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 Opnieuw zonnig en warm vandaag met maximaal rond 30 graden. Ook morgen en zondag blijft het zo warm, met zondag wel iets meer wolken. Meer nieuws uit Antwerpen vind je ook op de website van VRT Nieuws of in de app. problemen op een vrijde ochtend Mona, vertel eens. Vooral op de E429 van Doornik naar Brussel. Daar blijft in Halle de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Hij verliest daar nog altijd één uur vanaf oh, jongens. Verder een kwartier viel rijden op de winnering rond Brussel. Van Strombeek tot aan het viaduct van Vilvoorde. In Brussel is de Baljuutunnel in beide richtingen afgesloten. Hou daar zeker rekening mee. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen goed uitkijken voor een defect voertuig. Die staat in Vilvoorde. Eén rijstrook is daar dicht. En dan op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier traag rijden. Van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En ook wat langzamer op de N31 richting Zeebrugge. Tussen Sint-Michiels en Sint-Andries. Daarnet ging het over kermis. En iemand dat uh, geappt dat er ook een dienst is, gaat over een mis. Een eucharistie-viering. Dus, uh, ja, we waren even niet mee. Ja, het is al bij deze. Dank je wel voor de verduidelijking. Mm -hmm. Wim de Smet ook nog in Waregem. Dit weekend zijn er hoevefeesten op de hoeve van Haring in Nieuwenhoven. Alsjeblieft, ook een goede kermis. Heb jij al Dine Pien gehoord? Nee. Open badkamerdagen bij Stijlaarts. Deze maand krijgt u maar liefst 2000 euro sanitair cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Beeldje in. Liefde op het eerste gezicht. Een onverwachte aantrekking. Durf opvallen. Met een Cupra Born.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 Genieten begint in een stijlaards badkamer. Zeg, nog een paar maanden en dan kan ik met pensioen. Hè. Kunnen we op reis gaan, zullen al fietsen. Uh, en onze badkamer verbouwen. Dat zeker. Mm, Allee, kom, trek uw jas maar aan. Het zijn open badkamerdagen bij Stijlaarts. Oké, okay, chef. Ah. Kom nu tijdens de open badkamerdagen uw nieuwe badkamer passen in onze showrooms in Tempsen of Vlier en krijg een gratis aankoopcheck ter waarde van 2000 euro voor uw sanitair. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.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 van Miley Cyrus. Ook die kan al zingen. Hè. Dolly Parton. Wat een 8 Acht, over half acht. De ping. Nee, nog niet gehoord zijn aan mensen die aan het pingelingen zijn. Hé, hey, hou je paarden. Het is nog niet zo ver. Maar wel... Margot van de regio. Waarom nou, mag je? Omdat je zegt, hou je paarden. Hold ja, maar met dat Engels altijd. Hey, hold your horses. Hold maar zet je kerstboom klaar. Het is crazy. Het is een hittegolf. En... Toch en toch is het al kerstmis. De vogels vallen uit de lucht van de hitte in West-Vlaanderen. Maar als je nu meekijkt en meeluistert in de app van Radio 2 en VRT1, dan zie je gewoon Margot van de regio oh, in ja. kerstuitrusting oh, oh, oh. En allemaal mensen met kerstrein en kerstbomen. Bon, wat is er aan de hand daarin, die hele Margot? Leg het ons uit. Ja, het is heel maf, hè. maar overal in Vlaanderen zijn ze in de tuincentra al bezig met het opbouwen van de kerstafdeling, ook hier bij Floralux in uh, Dadizelen. En het is echt heel maf, want inderdaad, het is buiten heel warm. Maar ik sta hier toch tussen de kerstbomen, tussen de ballen, tussen de slingers, tussen beelden van schaatsende poppetjes. Echt extreem gek, maar ik word er wel vrolijk van. En ik krijg spontaan ook zin in, croquet, uh, in kroketten en in uh, kaasfondue. En er staan hier ook twee uh, kerstelfjes naast mij die hier uh, werken bij Floralux, um, Fien en Jesse. Eerlijk is eerlijk, uh, ja, Halloween moet nog komen, de, de Sint heeft zelfs zijn koffers nog niet aan te, uh, gepakt om, om naar hier te komen vanuit Spanje. Is dit nu niet veel te vroeg? Voor ons is het niet veel te vroeg. Ik zal zeggen, Halloween staat hier ook al, eh, al een tijdje. Uh, nee, uh, wij beginnen er zo vroeg aan, omdat we eigenlijk uh, heel lang bezig zijn met de opbouw. Op 1 oktober willen we volledig klaar zijn. Dat wil zeggen dat wij op tijd moeten starten, want zoals je ziet, wij plaatsen dat hier niet in rekken. Uh, wij maken er echt heusse decors van. Het team heeft echt die tijd nodig om er iets moois van te maken. Ja, het is echt wel een heel kerstdorp, een hele kerstbeleving. En eigenlijk bij jullie in het tuincentrum stopt kerstmis nooit. Nee, dat klopt. Voor ons is start kerst eigenlijk al op, uh, op 1 januari. Ja, raar maar waar. Um, wij starten, wij werken daar eigenlijk aan met een Hans de ploeg. De aankopers die kopen de nieuwste trends aan. En dan gaan we eigenlijk samen met Hans de ploeg gaan we uh, samen zitten om uh, te kijken welke decors we gaan maken, een, een verhaal maken voor onze klanten. Um, dan begint eigenlijk in mei onze technische ploeg al met het maken van de decors. En als je dan inderdaad ziet, half augustus starten we met de opbouw. Dat is eigenlijk omdat we zes weken nodig hebben om dit huzaren Stukje op te bouwen. Ja, maar het is heel maf. En ook gewoon die 30 graden buiten. Ja. Het is officieel een hittegolf. Hier staat een ventilator op ja. ons te blazen. Het is toch gek, hè? <laughs> uh, het is gek, maar ik moet zeggen, we zijn, doen het al jaren zo. We zijn het wel gewend en het is echt een periode waar dat ons team naar uitkijkt. Dat is eigenlijk de mooiste periode van het jaar, zeg maar, nu al voor ons om die opbouw te kunnen doen. Ja, en hoe zit de sfeer dan in dat team? Luisteren die naar kerstmuziek en zo? Ik zou elke dag luisteren naar kerstmuziek. Um, heel veel mensen die werken in onze Proef van de kerst, uh, die zijn daar eigenlijk al mee bezig in mei. Uh, uh, je moet echt wel een beetje kerstlover zijn om, uh, om, om dit te doen. Um, ik heb moet zeggen, voor jullie speciaal mijn kersttrui uh, aangedaan. Ja, ik ook, maar het voelt goed toch? <laughs> het voelt goed, maar ik had toch blij zijn als ik straks afwacht. Dat begrijp ik ook. Zeker, wordt er eigenlijk veel gebroken bij zo'n opbouw? Want als ik alleen al aan mijn eigen kerstboom thuis denk, dan vallen er elk jaar wel slachtoffers. Wat moet dat dan hier niet zijn. Uh, ja, uh, wij zeggen hier, uh, als er niets breekt, dan is het omdat je niet goed bezig bent. Hey, we, we gaan volop ervoor. Hey. Uh, mijn man macht werken, ze draaien, met veel enthousiasme en dan breekt er al eens iets. Maar we hebben meer dan genoeg, dus uh, ja, dat is geen probleem. En scharven brengen geluk. Ah, dus, dat is zeker waar. Zeg ik nog één ding, wat zijn zo de kersttrends voor uh, 2023? Wat zien jullie dat er uh, populair gaat zijn? Uh, we zien vooral dat er zo een mix is van kleuren. Hey, dat ene kleur zeg maar, in al die ton sur ton tinten, dat gaat eruit. Er is echt een mix we zien ook uh, eucalyptusgroen is zo'n trendkleur voor dit jaar en oh. waar dat wij ook dit jaar op ingezet hebben wij brengen hier heel veel inspiratie maar we hebben ook rekening gehouden met mensen die het moeilijker vinden om zelf iets samen te stellen hebben we van die kant-en-klaar pakketten zodanig dat je eigenlijk in één pakket alles hebt om een prachtige boom te maken oké, okay, en zijn jullie al bezig met kerstcadeautjes ook of is dat nog echt te vroeg? Hmm, ik ben eigenlijk iemand die altijd op het laatste moment mijn cadeautjes koopt ja. dus uh, van mij had dat sinds twee dagen voor kerst ja, zoals bij zoveel denk ik, maar bon, kijk, Peter en keer. Ik word er gigantisch gelukkig van. En zouden we durven? Zouden we zo Mariah Carey al durven? Zouden we Mariah Carey durven? Oh, Hier, wij, wij durven. Fien en Jesse zijn fan. Ja. Ik, zie draaiende, ik zie draaiende bomen met, met roze ballen. En ik heb gehoord dat er ja. een soort Hello Fresh box bestaat om de kerstmateriaal in te stoppen. Uh, Mariah Carey is altijd een goed plan. Dat Laat maar ook. even je gevoel los, lieve luisteraar. Wat voel je als je dit hoort zo meteen maar God, Oh, oh, oh, oh Het is 8 september en het kan lieve mensen Don want a lot for Christmas Afkoeling, mensen worden zot, mensen worden. Het blijft een kippenvel liedje, tuurlijk wel. Mariah Carey, toch altijd goed. Hè, Mariah's Carey, ja, zo. <laughs> ik heb ze ooit eens horen zingen, zo. dat was, uh, was een beetje daarnaast. Maar wat een wereldheid is dat. Ja, Luc Meert, ho, ho, ho, Peter en Kim een kerstlied uit Capellen op den Bos. Vandaag op mijn verjaardag, een zotte fijne verjaardag. Nicole Bosmans maakt zich zorgen, hebben jullie een zonsteek? Waarom? Nee, we hebben gewoon uh, Mariah Carey gespeeld. We hebben gewoon altijd een beetje een, een zonnesteek in ons hoofd. <laughs> Patricia Spekar uit Antwerpen, ook dolblij. Dit heeft mijn dag goed gemaakt. Gewoon zalig, Dorien de Wandel heeft ook genoten. Uh, ik heb nog iets anders gehoord. Ik heb de ping gehoord. En jij duidelijk ook. Een microgolfoven als je nu je telefoon opneemt. Hallo, met wie? Met Luc Salomon. Dag Luc, met Peter van de Radio hier van Goedemorgen Morgen op Radio 2. Wat heb jij wanneer gehoord? Uh, de ping bij Maria. De ping bij Maria, dat klopt helemaal. Uh, maar kun je die nog even nadoen? Hoe klonk die precies? Uh, ja, ping. Prachtig, prachtig. Echt, goed. Exact. Proficiat, lukt jij? Krijgt een microgolf over, kun je dingen opwarmen als het weer een beetje kouder wordt, zo meteen. Heel fijne ochtend en bedankt om mee te spelen, hè? Dank je wel. En nu al een vrolijk, vrolijk kerstfeest, ook natuurlijk, ja. Goedemorgen, morgen. <laughs> ja, wat is echt. Zeg, lieve mensen, hoe graag zou je zelf nog even een Romein zijn? En eten zoals de Romeinen en feesten zoals de Romeinen. Dit weekend hebben we nog een unieke tip, want het gebeurt maar één keer om de 25 jaar. In Velzeken bij Zottegem, Oost-Vlaanderen, daar houden ze de Keizerfeesten of de Caesarfeesten. Dus gaan we nu live naar Velzeken. Als je kan kijken, doe dat zeker even in de app van Radio 2 of VRT1. Want daar staat Marcus Munius Falco. Wij mogen gewoon Jeff Pinceel zeggen, archeoloog en ook reenactor. Die spelen de Romeinen na, Dat is echt niet om te lachen doen dat. Goedemorgen of AV Marcus Mummius Falco. Salve, Peter. Salve, natuurlijk wel mooi hoor. Je hebt je harnas niet aan, dat vind ik wel jammer. Ja, we slapen niet in Harnas, natuurlijk. dus We zijn uh, hier gisteravond begonnen met het tentenkamp op te bouwen. Uh, maar in Harnas slapen, dat doen we niet. Nee, die, die trekken we straks aan. We zien inderdaad een, een volledig tentenkamp daar. Het is echt indrukwekkend, ik ken het niet. De Keizerfeesten zijn er één keer om de 25 jaar. Dat klinkt wel heel bijzonder. Waarom is dat maar om de 25 jaar? Dat is om de 25 jaar, omdat het heel veel werk is om dat te organiseren. Dus wij, wij uh, gaan er dit jaar iets spetterend van maken, iets onvergetelijks. Iets voor ja, verschillende generaties eigenlijk. Dus de mensen moeten zeker komen kijken. Als ze willen zien hoe het Romeinse leger leefde, uh, vocht... Uh, zich amuseerde. Uh, sliep zelfs. Dus uh, alles is hier te zien voor jong en oud. We zien intussen uh, ook beelden van, een, van een, uh, een oude, echte Romeinse oven waar, uh, waar men in, in klaargemaakt wordt. Uh, Velzeken, wat is dat met de Romeinen daar? Uh, Velzeken was een heel belangrijke nederzetting in de Romeinse periode. Ook veel groter dan dat het nu is. En dus uh, een van de uh, belangrijkste dorpskernen, steden eigenlijk, die in de streek, uh, in de Romeinse periode, te zien waren. Ja. Jullie gaan ook eten als de Romeinen, dus geen gezellige hamburgers en frietjes. Wat kan er wel gegeten worden daar? Maar de hamburger is eigenlijk uitgevonden door de Romeinen, dus uh, daar is in oh. Romeins kookboek al een recept voor te vinden, dus dat uh, kunnen we zeker eten. Frietjes, ja, aardappelen komen van Amerika, dus eh, tomaten, aardappelen, uh, paprika, dat staat er bij ons niet op het menu. Maar dan, dan wel? Wat staat er allemaal op het menu? Oh, um, wij gaan bijvoorbeeld uh, um, lekkere smoutenbollen eten. Uh, dat bestond ook al, met, met honing aangezoet. Uh, een, een, een stoofpotje. Ja, de soldaten, ik ben nu officier, de soldaten die eten eerder pap. Ja, dus uh, minder, minder smakelijke zaken. <lacht> Heb je zelf beslist. Uh, uh, pff, dat is zo natuurlijk. Hè, ja. uh, de, de, de officieren in het kamp die zullen beter tafelen. Dat is... Uh, en, en gisteren hebben we al lekkere wijn gedronken. Dus, uh. Kijk, archeoloog Chef Pinceel bij ons over de Keizerfeesten in Velzeke bij Zottegem. Uh, gaat daar ook echt gevochten worden dan door de Romeinen? Of hoe gaat dat dan, Chef? We gaan tonen op een heel wetenschappelijk verantwoorde manier uh, hoe de Romeinen uh, zich klaarmaakten voor de veldslag, hoe ze al die gevechtstechnieken trainden, want dat was het, het belangrijkste eigenlijk. He. Om, om goed te kunnen vechten, moet je constant trainen. Mm -hmm. Dus uh, dat gaan wij tonen en allemaal uh, exact hoe het vroeger was. Heel, heel, heel speciaal allemaal. Maar vooral dit weekend bij Velzeke, bij Zottigam de grote Keizerfeesten. Dat betekent over 25 jaar dus opnieuw feesten in 2048. Ja, dat zal voor deze Kinturio dan waarschijnlijk met een roulator zijn. Maar uh, we zullen ons ons best doen hè, om er terug, terug bij te komen. Dan wordt het echt want... oude Romeinen. Dat, inderdaad. Ja. Maar het inderdaad. wordt vooral zweten van het weekend. En geniet ervan. Heel fijne ochtend. Dankjewel, Dankjewel. voor de uitleg. Jojo. Dankjewel. Goedemorgen zeg. Ach, een klassieker moet altijd kunnen om acht voor acht. Dankjewel, Wil. Een ongeval is zo gebeurd. Een botsing het naam, Al mijn dromen verschuurd zo weer sterven in één nacht. En toch had ik geluk, want mijn hart bleef intact. Nu zie ik het leven door de roze bril. En al de problemen lijken zo gering. Zelfs de sombere dagen behoeven me niet. En de ruisende regen klinkt als muziek. Want ik ben toch zo blij dat ik opnieuw kan zingen. Opnieuw kan zingen. Mooi, leven is mooi. Zoon. Blijf wel dik ook niet. Wat een song zeg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 The the soul, so let's of the dark. De van Edgerman. Slaap zoals je bent. Ontdek nu jouw persoonlijk slaap-DNA en geniet van een goede nachtrust. Dankzij de Ergosleep Bedbodem en Matras, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife in een berenpak gaan kamperen tijdens het paarseizoen? Amai, zo behaard. Dat is een stunt. Maar hey, die alle mobiele data verdubbelt zonder de prijs te veranderen? Dat is een ongelofelijke stunt.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 Heel schoon zeggen ze. Kijk, of je het nu voor de vogeltjes doet of voor jezelf, Wienerberger heeft altijd de geschikte dakpan of baksteen. Kom langs in onze showrooms in Londensee of Kortrijk. Ook open op zaterdag. Wienerberger. Zoveel karakters, zoveel bouwstenen. Harry doet alles hals over kop. Daan heeft geen benen om op te staan. Stan heeft er wel een, maar die houdt het altijd stijf. En Ivan, die krijgt er een punthoofd van. Je bent zoals je bent, slaap dan ook zoals je bent. Ontdek jouw persoonlijk slaap-DNA en geniet van een goede nachtrust dankzij de ErgoSleep Sleep bedbodem en matras. Perfect afgestemd op jouw slaapprofiel. Al meer dan 600.000 mensen kennen hun slaap-DNA. En jij? Ontdek jouw slaap-DNA helemaal gratis bij Sleeplife. Sleeplife.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 Durft. Let op, geld, lenen kost ook geld. Wat is dat probleem met dat glas? En waarom ga jij misschien net hetzelfde probleem hebben? Mijn gedachte gaat meediscussiëren over 5-6 minuten. Elke dag telk voor 2 DMT Radio 2. Het is 8 uur de met Charlotte Kroen. Goedemorgen.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 Het overleg tussen de directie en de vakbonden van de Leijse gisteravond heeft niets concreet opgeleverd. Het gesprek met minister van Werk Dermagne ging opnieuw over het plan om 128 winkels zelfstandig te laten uitbaten. Volgens de socialistische vakbond laat de directie nog altijd geen ruimte voor echte onderhandelingen, zegt Wilson Wellens van de Liberale Bond. Rondwerkszekerheid niet. Daar willen ze geen garanties geven en verwijzen ze enkel naar het feit dat groei,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 Het nieuwe Kadex-ziekenhuis in Antwerpen opent vandaag al de spoeddienst. En dat is tien dagen vroeger dan gepland. Dat komt door elektriciteitsproblemen in het oude Stuivenberg ziekenhuis. Daardoor kunnen er bijvoorbeeld geen scans meer gemaakt worden. Door de nieuwe spoedafdeling nu al te openen, wordt het minder druk in andere ziekenhuizen in de buurt, zegt de woordvoerder. Gemiddeld passeren er per dag 110 à 120 mensen op de spoed van ZNH-Stuivenberg. En door het feit dat die nu op veel minder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 Soms naar andere spoeddiensten in de buurt waar het ook al erg druk is. Dat zet zo'n grote druk op het systeem dat we er in overleg voor gekozen hebben om de spoed van naar Kadix al tien dagen vroeger te openen. Het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen sluit sowieso over een goede week, maar de spoeddienst gaat dus nu al dicht. Er waren nog nooit zoveel kleuters die een jaar moesten overdoen voor ze naar de lagere school mogen, dat schrijft het nieuwsblad. In het schooljaar 2021-2022 mochten bijna 4.000 kinderen niet niet naar het eerste leerjaar. En dat is zowat anderhalf procent. De jaren ervoor was dat minder. En mogelijk komt dat omdat er nu ook leerplicht is in de derde kleuterklas. Over een half uur start aan de Universiteit Gent de allereerste training om studentenverenigingen te leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Het is de bedoeling dat bijvoorbeeld prezessen en schachtentemmers de opleiding volgen nog voor het academiejaar start. Alle 120 erkende studentenverenigingen kunnen meedoen en zijn uitgenodigd. En ze kwamen zelf met de vraag, zegt studentenbeheerder Emily de Rijken. Het is wel heel duidelijk gebeken dat de verenigingen daar heel graag iets aan wilden doen. Maar dat ze eigenlijk niet wisten hoe dat ze dat moesten aanpakken. Dus zij hebben echt via de conventen, via ons, eigenlijk ons gecontacteerd met dat ze er nood aan is aan een flowchart en een training om echt te hoe ze daarmee moeten omgaan. En de urgent heeft daar perfect op ingespeeld en heeft nu zo'n training vormgegeven. In Turkije is een grote reddingsoperatie aan de gang om een Amerikaan te bevrijden die sinds zaterdag vastzit in een van de diepste grotten van het land. De man wilde samen met een internationaal team van speleologen die grotten in kaart brengen. Maar hij zou tijdens de afdaling gezondheidsproblemen hebben gekregen. Hij zit nu op meer dan 1 kilometer diepte vast en zo'n 150 reddingsmensen proberen hem te bevrijden. Vandaag precies een jaar geleden overleed de Britse Queen Elizabeth. Haar zoon Charles werd meteen uitgeroepen tot nieuwe koning en in een audioboodschap herdenkt Charles zijn overleden moeder. Hij bedankt ook de Britten voor hun steun aan hem en zijn vrouw Camilla. We will met with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us. I am deeply grateful too for the love and support that has been shown to my wife and myself during this year er zijn geen publieke herdenkingen vandaag voor de overleden koningin. De queen was 96 en had 70 jaar geregeerd. En de finale bij de vrouwen op de US Open Tennis gaat tussen de Amerikaanse Coco Gauff en de Wit-Russische Sabalenka. Gauff versloeg de Tsjechische Mugava in twee sets. Sabalenka heeft haar halve finale daarnet gewonnen van de Amerikaanse Madison keys en dat gebeurde in drie sets. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De brandweer zegt dat het geval van de ontplofte vee in Mechelen gelukkig erg uitzonderlijk is. Een man liep er zware brandwonden op toen zo'n toestel in zijn broekzak ontplofte. En op dit moment is het inderdaad alle hens aan dek in het nieuwe Antwerpse ziekenhuis zetten aan Cadix voor de vervroegde opening van de spoeddienst. Technisch materiaal wordt nu verhuisd van het oude Stuivenberg ziekenhuis zodat de spoed in Cadix later vandaag kan openen. Zonnig en warm rond 30 graden. Meer nieuws op Nieuws een paar files van morgen Mona, vertel ons. Ja, eentje op de E429 van Doornik naar Brussel in Halle. De weg is daar nu wel vrijgemaakt, toch sta je daar nog een 50 minuten in de file vanaf Tubeke en door omrijders gaat het nu extra moeizaam op de N6, 10, uh, N6 liever, dat is de Nijvelse steenweg richting Brussel. Dan 20 minuten file rijden op de binnenring zelf rond Brussel, van Stormbeek tot het viaduct van Vilvoorde. In Brussel blijft de Balju Tunnel in beide richtingen afgesloten. Er staat een defect voertuig op de E19 richting Antwerpen in Vilvoorten. Eén rijstrook is daar versperd. Dan wat traag rijden op de Antwerpse ring naar Gent, van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En er staat 20 minuten file op de N31 richting Zeebrugge, tussen Sint Michiels en Sint Andries doorwerken. Hoogstraten na, na, na, na, na, na. Hoogstraten Aardbeien Morgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Klein dilemma waar je echt moet over nadenken. Wat doe je met je lege pot choco? Denk er gewoon even over na. Of je lege pot confituur. Je lege glazen pot. Denk even na, het is niet zo evident... Your hey body talk. Ik hoorde altijd let me, here. let me in your money box. Veel ja. beter. eigenlijk. Ja. Zegt veel over jezelf. Dankjewel hoor. Ja, aerobic, dat zou toch fantastisch zijn. morgens op 4.1 dat we even een bewegingsprogramma hebben. En ons Charlotte van het Nieuws had een uitstekend idee daarvoor. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Hij had al een gadget, vertel eens. Ja, dan ga jij die fitnessvideo um, <lacht> leiden. En jij gaat dat dan doen voor de kijkers en de luisteraars in een Goeiemorgen Morgen Mayo. <lacht> Peter in een mayo. Maar ja, die heeft ah, al wel in ja. pakken gezeten. Er zijn ja, dat is dat, ja, Er zijn leukere dingen om naar te kijken. Maar we nemen het mee. We nemen ja. het mee. Vandaag, 8 september. Het is een prachtige vrijdag. Een heerlijke hit hittegolf van het weekend ook nog. En vanavond het hoogfeest van de atletiek. Die gaan zweten. Memorial van Dammen in Brussel. De basis Kim Gevaert en is zeker dat er iemand een wereldrecord zal vestigen. Maar wie? We bellen Kim nog voor negen uur. Maar jongen, het wordt 30 graden. Die, atle die atleten, dat wordt toch een ramp? Ja, het lijkt mij niet gezond, maar misschien bij, voor getrainde mensen wel. Zij liever aan te kijken. Nicole Lambrecht uit Heist om den Berg. Goedemorgen, Nicole. Hé, hey, goedemorgen Peter. Goedemorgen Kim. Goedemorgen. Ik vroeg daarnet nog even, wat doe je met een lege pot choco? Je had nog een goed idee. Ja, ik uh, doe er een beetje melk in. Ik zet even in de microgolf... Ik roer dat goed, hoor. Ja. En gemakkelijk ja, hè. Op slobberen. Dat kregen we veel binnen. Ja. Veel mensen ja. doen dat. Oké, okay, maar wacht. Met de, met de confituur heb ik ook zo wel iets. Wat doe je Met daar? een lege pot confituur. Ik uh, koop meestal van die uh, platte kaas. Ja. Zo'n pot van 500 gram. Die verdeel ik in drie. En dan zo een beetje in zo de glazen bokal als die bijna leeg is. Roeren en... Uh, lekker lekkere um, elkaar. Amai, wat een goed idee. Ja. Ah, ik heb daar nu nog nooit gedacht. Het kan geen toeval zijn dat jij van Hij op den Berg bent, want mijn verhaal gaat vandaag over Hijs op den Berg. Mijn gedacht, mijn gedacht. Dankjewel Nicole. Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja. maar, zeg, is echt wel uw gedacht. Dus, eh, ik heb vandaag een gedacht. Kom er even bij, lieve luister, daar het hem luider, want ik heb een enorme discussie gehad bij de schoonfamilie in Heist op den Berg. Supergezellig was het daar. Ik ging op een bepaald moment even naar de keuken, eh, praatje doen met de schoonouders. En u zie ik plots dat mijn schoonvader lege potten van choco, van appelmoes en nog wat dingen in de was stopt. Dus zeg ik tegen Rudy, zo heet de man, Rudy, ga je die hergebruiken? Zegt hij, nee, dat is om netjes naar de glasbak te doen. Ik zeg maar, wat dat kan ze maar Wat krijgen we nu? Daarna is een volledige discussie ontploft aan tafel. Want iedereen, heel mijn schoonfamilie, weg. die doen dat allemaal daar in de, uh, de streek van IJsseltemberg. Ja. Je was dat ja. toch uit voor je ja, dat naar ja, de glasbak doet? Dat, maar niet in de vaatwasmachine. Ik in de vaatwas. Uit. Maar spoel je dat volledig uit? Ja, volle ik, ik was dat wel volledig af, ja. ja. Ik kuis dat wel uit, maar toch niet helemaal tot ze blinken zo. Ja, toch wel. Dus... En eigenlijk doe ik zelfs het papiertje eraf. Oh my god. Ah ja. Maar in zo'n vaatwas, zo mijn gedacht vanmorgen is, lege potten choco en confituur en andere moeten niet in de vaatwas en moeten niet helemaal blinken. Ik stop... Ik kuis het meeste eruit en dan gaan die in de, de glasbak. Ja, ja, ja, ze moeten in de glasbol, maar ik, ik dacht zelfs dat je dat ook moest doen. Dat geloof ik nooit. Ja, maar als er nu bijvoorbeeld confituur in zit in de zomer, en dan kan het toch wespen en zo aantrekken en vuilen. En dan stinkt het in de geld. Jij bent zo'n proper mens, Peter. Ik ben ja. in shock. Ik heb een glasbak en dat, dat is mooi afgesloten. En dan maak ja, je maar... dat niet en zo. Ik doe dat op tijd weg ook. Ja, maar dan hangt er toch nog hier en daar een, een brokje recht. Kom maar mieren op af. Ah, nee. Nee, maar. nooit problemen mee gehad. Dus ik, ik gooi het even naar jou, lieve luisteraar. Wat doe jij? Maar, in de, maar vooral in de vaat was vond ik echt extreem. Omdat. Ja, water, water, water, water. En in de fabriek gaan ze nog eens water, water, water. Wat een verspilling, denk ik dan. Ik hoor het even naar jou. Wat doe jij met uh, dat glas? Poet je het volledig uit? Of uh, ja, zet je het ook, zoals mij, gewoon lekker in de glasbak? Dan gaat het... Lekker, lui! Met de glasbal. <laughs> Morgenochtend, dan zit in de week watjes. Hel, oh, moet Lotte hier tegenwoordig met twee ellen? Wel een goede versie, hoor. Always made for loving you. De Radio 2-app staat open voor jou. Kom maar binnen. Goedemorgen. drives me wild Losgebarsten, Niet alleen de Helmoetelotti. I was made for heaven, living. Come on, Helmoet, give away. Als je het live wil horen, morgenochtend in de Weekwatchers, hier bij Radio 2 om 8 uur. Goedemorgen. Dus mijn gedachte was duidelijk. Lege choco en andere potten moet je niet volledig uitkuisen. Gewoon zo in de glasbak. Armageddon. Armageddon. Wat er allemaal is binnengekomen. We geven Nicole net, van Heist op den Berg blijkbaar... Het glas wordt opgehaald in huis, enkel om de twee weken. Als je het niet omspoelt en het is te gortig laten ze hem staan. Dus die stopt het ook altijd in de vaatwasser. Een paar reacties. Ja, een reacties. Pikeren je uit. hebt hier het deksel van de pot opengetrokken. Hè? Want laten we heel eerlijk zijn. Charlotte en ik waren de reacties aan het lezen. Ja, uh, ik kan eigenlijk al kort zijn. Niemand geeft jou gelijk. Nee, niemand. <laughs> en iedereen zegt, bijvoorbeeld Christian Dormaals uit Antwerpen, zegt alles moet netjes in de glasbak en in de blauwe zak. Ik sleur dat even door het afwaswater net voor het weggegoten wordt. Johanna uit Brugge zegt in de vuilbak, die chocoladepot. Ja, dat mag ook wel niet, denk ik. Uh, Maurice Hoube uit Riems zegt mijn chocopot is zuiver zonder afwassen. Zal hem helemaal leeg Ja, Hij heeft een heel lange tong om uit te likken. Kan ook natuurlijk. Ja. Maar er is, het gaat zelfs nog verder. Cecilia Petermans uit Herselt. Goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Hoe zitten bij jullie daar? Ja, nu is dat weg, maar vroeger stond dat daar inderdaad bij. Bij politiebevel glas, zuiver. alleen zuiver glas. Jawel, ja, maar zuiver tot daar. Maar als er nog een heel klein beetje choco in zit, dat is toch niet zo erg, Cecilia? Ja, dat weet ik niet. Ik, doe, ik was het gewoon ook altijd uit. Maar, maar nu ik ga jij naar... de een... mijn schoonmoeder. Nu ga jij, Peter. Wat zeg ja. je? Van de schoonmoeder? Bij mijn moeder en mijn schoen hebben er ook een discussie erover gehad. Hè? Zie je? Ja, kijk, het is, het is een ding hoor. Maar ja, jij, jij draait nu bij. Jij zegt, oh, nog een restje. Je... <lacht> maar zo is het verhaal niet begonnen. Hè? Jij laat dat er gewoon in. Ik ga Hangen. eerlijk zijn, ik heb zelfs al um, zo'n pasta die over tijd was, die nog niet open was, met dekselen al ooit eens in de vaat was, in de, in de glaskanteder gesmeten. Dat is niet oké, okay, ja. denk ik. Ja, ik denk, welle, ja, ik, ik was het ook altijd af. Ja, dankjewel voor je moedige getuigenis, Cecilia. We gaan straks even bellen met een specialist die eindelijk kan vertellen hoe het nu echt moet. Want ja, euh, ik voel dat de discussie niet meteen aan mijn kant aan het overnemen nee, is. nee. <lacht> 3, 9, 8 en 7, alles leven. 7, 6 en 5, we beginnen met ons lijf. 4, 3, 2, 1, klaar, verzamelbaar. Scoor nu bij Aldi een van de 24 emojis per aankoop van 15 euro. Aldi, altijd slim. Trixo. Trixo is de specialist in huishoudhulp en uitzendwerk. Wat voor job je ook zoekt: als schrijnwerker, chauffeur uh. of leeuwentemmer. Zut! Trixo vindt het. Is het. dat beest aan de leiband? sterk in huisheidhulp uit en uitzendwerk. Kijk op Triksox.be Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Elke dag telt voor twee. Veertig Radio 2.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 I know it's gonna be Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world all. Aanhouden, zegt Bill Willis. Een lovely day, daar sta je toch graag mee op. Een prachtige vrijdagochtend. Goeiemorgen, morgen. Ja, het is, uh, het is geen simpele. Mijn gedachte was duidelijk: lege chocopotten en confituur hoef je niet volledig uit te wassen. Die kunnen zo in de glasbak. Linde Walen, die laat nog weten, die woont ook in Temse. Amai, die glasbak in de Doornstraat zal proper zijn, want ik was dat ook niet af. Ik heb net als Peter ook eens een volle pot in de glasbak gegooid. Kijk. Kathleen ook, ik geef je volledig gelijk. Er zijn volgens mij zeer veel mensen die dat doen, maar niet durven of willen toegeven. De vraag is of het mag of moet of, of kan. Maar mensen ja, zijn... Ik dacht die... trouwens dat het moest, maar ik denk dat er ook van afhangt. Ik bewaar die potten bij mij ergens in een kast. En ik doe het teksel eraf, want dat mag ook niet mee in een glasbokaal. Denk ik toch. Uh, dus als je dat daar dan een week, twee weken, in het slechtste geval, hè, het is lekker druk, is drie weken laat staan... Ja, dan denk ik gewoon dat daar vieze beesten op gaan afkomen. Ik laat soms de deksels ook erop. Ja, ik ik <laughs> PMD, Peter. Ja, dan moet PMD normaal gezien, denk ik. We gaan het even vragen aan een specialist. Oké, okay. Vlaanderen het je radio luid. Nu gaan we het eindelijk eens en voor altijd oplossen. Jan Verheijen van OVAN, de afvalstoffenmaatschappij. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen, Peter. Moet ik die pot nu helemaal uitwassen of niet? Nee, dat hoeft niet. Yes! Heb <laughs> je dat geluid op? Nee, nee dat, dat hoeft niet. Uh, de potten moeten wel leeg zijn. Hè. Uh, dus ah. geen voedselrechten erin, maar uitspoelen uh, hoeft niet. Nee, want dus mensen die het in, een, in een, uh, een vaat was stoppen... Ja, is dat wel zo slim, want dan ga je nog eens water verbruiken. Nou Klopt, dat is niet noodzakelijk. Um, in, de, in, de, in het verdere sorteren en recyclageproces uh, oh. worden die afvalstoffen sowieso al gereinigd. Uh, dus uh, je hoeft ze niet uit te spoelen. Uh, het is wel niet de bedoeling uiteraard dat je een halfvolle chocopot uh, bij het glas gooit. Oké, okay, maar de deksels die moeten er toch wel af? Ja, de deksels die moeten er wel af. Hè. Dus uh, metalen, of plastic, uh, doppen, deksels, uh, die gaan er wel af en uh, die mogen bij het BNT afval nog een vraagje, waar we gisteren over bezig waren was ook een kleine discussie van ja, je ziet dan glasbakken, in Nederland gaan ze nog verder, in Nederland heb je wit bruin en groen, bij ons is het gewoon wit en gekleurd, komt dat niet allemaal mm -hmm. in dezelfde pot terecht Jan? Nee, dat komt niet in dezelfde pot terecht. Uh, dus het is belangrijk dat we het witglas en het gekleurd glas apart inzamelen. Uh, die twee stromen die gaan naar een sorteerinstallatie en uh, daar wordt dan nog verder uitgesorteerd in verschillende fracties. Uh, maar we beperken het tot witglas en gekleurd glas uh, bij ons in Vlaanderen. En naast het verpakkingsglas ook natuurlijk nog het vlakglas. Uh, maar dat kan je inzamelen via je recyclage Ziezo, Zie zo. Mirjam die zegt, allee vooruit, altijd werk voor niets, maar bedankt om het even uit te klaren. Nu niet te veel gaan zweven, nu je gelijk hebt. Ik ga me inhouden. Ik let erop. Net iets proper uitwassen. <laughs> Dankjewel Jan Verheij van van afvalstoffenmaatschappij. Zo Zometeen zetten we het ook op VRT Nieuws en op radio2.be. Zeg, goed hè.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 Silaba uit Wevelgem heeft hem gezien in Koekelaren. Wat een kanjer die André Haas is wel, Nancy, zo meteen het nieuws uit jouw buurt, ook uit Wevelgem. Eerst Charlotte. Goedemorgen. In Gent krijgen alle erkende studentenverenigingen straks voor het eerst training om te leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Die lessen komen er op vraag van de studenten zelf. En vandaag is het precies een jaar geleden dat de Britse Queen Elizabeth overleed. Ze werd 96 en regeerde 70 jaar. Vandaag is er een privéherdenking. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. Volgens de brandweer is het erg uitzonderlijk dat een veepsigaret ontploft zoals gisteren in het station van Mechelen gebeurde. Een man liep daar zware brandwonden op toen zo'n toestel ontplofte in zijn broekzak. Hoe dat juist kwam is nog niet duidelijk, maar het komt niet vaak voor, zegt Ronnie Cornelis van de brandweerzone Rivierenland. We hebben al wel een paar keren explosies gehad van batterijpakketten, van, zo van die skateboards en van andere elektronische apparatuur, maar van een veeptoestel heb ik zelf nog niet uh, meegemaakt.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 Op dit moment is het alle hens aan dek in het nieuwe Antwerpse ziekenhuis ZnA Cadix voor de vervroegde opening van de spoeddienst. Nu wordt er nog technisch materiaal verhuisd vanuit het oude Stuivenberg ziekenhuis en dan zou de spoed later vandaag kunnen openen, tien dagen vroeger dan gepland. En dat komt omdat de spoed in Stuivenberg nu al moet sluiten door technische problemen en om de drukte in andere ziekenhuizen te vermijden. Dat zegt Tom van de Vreken van ZnA.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 In Mechelen is het aartsbischop paleis opnieuw in volle glorie te bewonderen, want na twee jaar restauratie staat het niet meer in de stellingen. De verouderde gevels en luiken zijn volledig opgeknapt en dat is net op tijd voor Luc Linde, die zondag werd gewijd tot de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Hij kwam alvast een kijkje nemen en is tevreden met zijn nieuwe woonst. Dat is prachtig, hè? ik moet dat zeggen. Maar het is niet alleen voor mij, denk ik, dat is voor uh, ons aartsbischdom en ook open aan iedereen, denk ik. Het is voor zeer belangrijk ook uh, bijvoorbeeld dat... De, de het tuin drie dagen per week open is en dat, dat, dat veel mensen van, van zo'n prachtige omgeving kunnen genieten. Mechelaars kunnen het gerestaureerde paleis dus bewonderen vanuit de stiltetuin die op woensdag, zaterdag en zondag open is voor het publiek. Opnieuw zonnig en warm vandaag met maxima rond 30 graden. Ook morgen en zondag blijft het zo warm. Zondag zullen er wel iets meer hoge bolken zijn. Meer nieuws uit Antwerpen vind je ook op de website van VRT Nieuws of in de app. maar even kijken of uh, files die vanmorgen het is wel wat, zo wat vervelende files. Vertel eens, Monia. Ja, inderdaad. Kleine, lastige files, maar toch wel één lange op de binnenring rond Brussel. Twintig minuten verlies je daar van Strombeek tot het viaduct van Vilvoorde. Verder tien minuten op de buitenring van Wezenbeek tot Saventem. In Brussel blijft de Baljuutunnel in beide richtingen afgesloten. Op de E429 richting Brussel is in Halle de weg helemaal vrij. Je staat er wel nog een tien minuten in de file vanaf Tubeken. Op de E19 naar Antwerpen goed uitkijken in Vilvoordeel daar staat een defect voertuig, hinder op de aatwaal van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom in Berendrecht. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterijstrook. En dan wel 25 minuten file rijden op de N31 richting Zeebrugge tussen Sint-Michiels en Sint-Andries doorwerken. Spar, lekker veel voordeel. Nu gratis spaghetti en passata bij aankoop van 1 kilo varkensrunder gehaakt. Magnifico. Spar, koop het goed.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 says that she's never afraid, just picture everybody naked, she really doesn't like to wait, not really into hesitation, pulls me in enough to keep me guessing, oh, oh. and maybe I should stop and start.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 He he, het is acht bijna en negen over half negen. Al een beetje bekomen van de storm over de glasbak. Maar vanavond, wie gaat er vanavond welk wereldrecord vestigen op de Memorial van Damme? En gaan ze daar niet gewoon wegsmelten? Het blijft ontzettend warm. Luister en kijk nu even mee naar de bazin van de Memorial, Olympisch kampioen Kim Gevaert. Goedemorgen, dag Kim. Goedemorgen, Piet en Kim. Goedemorgen. Hey, we zijn plots twee Kimmen. Leuk! Ja, maar de ja. ene al iets sportiever dan de andere. Ja. Wil maar zelf de ja. welke. Is dat, hoe meer Kim, en hoe meer vreugd. Maar vooral, zeg Kim, we gaan sowieso boven de 30 graden. Wat wordt dat voor die atleten vanavond? Ja. Ja, en in het algemeen, we zijn super blij met dit weer. Hè. Wie had dat gedacht na zo'n uh, kwakkelzomer? En eigenlijk is het voor, allee, voor alle atleten goed, zeker voor de spurtnummers en de springnummers. Voor de toeschouwers, uiteraard is het ook aangenamer dan met een dikke jas en een Sjaal in het stadion zitten. Ja. Voor de afstandnummers, natuurlijk is het, net, is het net een beetje te, te warm. Um, maar niet onmogelijk, want ze hebben gisteren um, een trainingssessie nog gedaan in het stadion op het uur. We hebben bijvoorbeeld een 10-kilometer loop ja. om 7 uur. En um, ja, uh, het, viel het viel mee. Het stadion ligt dan eigenlijk in de schaduw en het was eigenlijk oké. Okay. En ga je niks doen om hen te ondersteunen of om hen te helpen? Ja, die, oh, die atleten die zijn wel veel. Gewoon natuurlijk. Hè. Die hebben in Boedapest bijvoorbeeld, het wereldkampioenschap, was het nog veel warmer dan dit. Um, dus zij weten zelf ook wel wat ze, wat ze kunnen doen, mm -hmm. hoe dat ze zich moeten hydrateren, koelen. Um, ja, allez, we, we hebben alles ter beschikking voor hun. Um, mm. Maar uh, ja, die atleten weten ook wel wat dat ze moeten doen. Ja, dat is dat, ja. Er is een nieuwe atletiekpiste in het Boudewijnstadion. Uh, dat is ook wel groot nieuws, want hoe speciaal is die? Mm -hmm. Ja, die is speciaal omdat ze nieuw is. En omdat een, <lacht> ja, een nieuwe, een nieuwe, een nieuwe goede mondolaag uh, ligt erop eigenlijk. Hè. De vorige was, uh, was 12, 13 jaar oud. Um, dus was eigenlijk echt tot op de draad versleten. Mm. Um, heeft heel goed werk geleverd. Maar dus nu ligt er... Het was echt tijd voor een nieuwe. We zijn heel blij. En de stad heel dankbaar dat die er ligt. Um, en ja, de, uh, net zoals schoeisel van atleten evolueert... Uh, de, de technologie en de wetenschap rond de structuur die ze leggen op zo'n uh, piste, ook natuurlijk. Hè. Dus uh, ja, dat is niet meer te vergelijken met waar dat de mensen dat lezen op liepen 40 jaar geleden. Nee, het, ja. Uh, dus ja, dit is ook weer zo'n nieuw type. Uh, dus ja, die. die die eigenlijk net een beetje meer energie teruggeeft dan ja. elke pas die dat leed uh, En het ziet, er wel, uh, het, zet. Ja, het ziet er wel heel goed uit vanavond. De gouden benen van Bashir Abdi. Meerkamper noor hmm. De geweldige polstokspringer ook Mondo Duplantis. En natuurlijk onze Naffi Tiam. Wie gaat er stunten? Wie gaat er voor een wereldrecord zorgen, Kim? Ja, na Nafi gaat helaas niet voor een wereldrecord of zo kunnen zorgen. Zij zal er zijn. Maar zij, zij heeft haar uh, seizoen stop gezet. Hè. Maar hmm. ze komt... Uh, een interview doen en naar, en naar al haar fans zwaaien. En verder, ja, we hebben echt een veelbelovend programma. Hè. Mondo Duplant Plant is... Um ja, hij, hij heeft zijn eigen wereldtekort. 6,22 meter 22, is duidelijk echt in vorm. heeft het zelf ook gezegd. Dus Ik denk dat hij echt hij gaat echt proberen vanavond uh, om naar 6,23 te gaan. Um, het weer zit echt mee voor hem. Die, die, die is hier ook duidelijk altijd wel graag. Hij zit hier mm -hmm. altijd zo wat kniffelen en lachen, dus dat is fijn. <lacht> uh, we hebben ja, Jacob Ingebritsen, die op de 2000 meter een, een, een recordpoging gaat doen. We hebben Sharika Jackson, een Jamaikaanse die in Budapest 21, uh, die op 700 is gestrand, eigenlijk, van dat mythische record van Florence Griffith. En eigenlijk is hij meestal zo'n atleet die niet aan grootspraak doet. Hè. Dus ja, ze houdt zich meestal wel rustig. Maar gisteren op de persconferentie waren we echt verrast dat ze zelf de hele tijd verwees naar dat wereldrecord. Mm -hmm. Zij schrijft ook altijd een tijd op haar, uh, op haar, op haar nummer dat ze moet aandoen. Hè. En ze heeft het niet helemaal willen zeggen, maar het was toch vrij duidelijk dat ze de, dat ze de tijd van dat wereldrecord gaat opschrijven okay. of toch iets echt heel dicht in de buurt. Dus uh, zij weet ook dat dat hier... Uh, dat wij hier een goede bocht hebben, um, dat de wind hier soms goed kan meespelen <lacht> en dat we een enthousiast publiek hebben. Dus uh, dat zou echt fantastisch zijn. Laat ja. ons hopen. We kunnen het allemaal volgen vanavond op moet... sportsaar rond kwart over zeven. <lacht> op VRT Canvas, misschien ga je zelf ook wel. Maar vooral Kim Gevaert, geniet van de Allianz Memorial van Damme vanavond in Brussel daar. Dankjewel, dat gaan we zeker doen. We hebben er hard voor gewerkt, we zijn er helemaal klaar voor en we kijken er echt super hard naar uit. Dat denk ik wel, fijne ochtend nog. En dit is ook een, het zou ook een atleet kunnen zijn, het is ook een voetballer, Maxime, weet je nog wel, die van, uh, weet je onder invloed, heeft een nieuwe song uit, samen met Emma Heesters en iemand vroeg, kunnen die spelen? We gaan hem spelen, zie. Absoluut première, Maxime en Emma Heesters, dat hadden wij moeten zijn. Goedemorgen, kwart voor negen.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 Straks. Dat had ik dat had jij. Dat hadden wij moeten zijn. Hoe je lacht hoe je kijkt. Je dat je al vroeger bij mij. Ik zie dat het jou gelukkig maakt. Ik denk alleen als ik het maakt dat had. Peter and Kim. A man decides after 70 years That what it goes there for Is to unlock the door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 We get a little crazy No, we're never gonna survive Unless we are a little Crazy as people walking through my head One of them's got a gun to Shoot the other one And yet together they were friends at school Ik heb hier een glazen bol en ik zie nu al wat jij gaat doen, lieve luisteraar. Morgen tussen 8 en 10 uur. We gaan kijken naar... Maar ja... Morgen. Tuurlijk wel, Ruben van Gucht. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar is hij hoor. Oh, Ruben van Gucht op dit moment in de app van Radio 2 oh, te zien. Oh. En VRT1, beschrijf. Wel, uh, Ruben staat... Peter, Peter, het is gewoon de brug over bij jou. Het is niet ver hoor. Waar stel je ergens? Dat is juist, je staat in Weert. Weerdborland. Ja, ja. Oh, maar jij woont daar prachtig. Maar goed, genoeg over onszelf. Ja, ik wist dat hij in Weert woont. Aan het water, prachtig. in een casual t-shirt. Aan de oude Schelde, ja, alleen een casual t-shirt. Ja, joh. dan ziet maar alleen maar tot zijn t-shirt, <lacht> natuurlijk. Zeg maar, Ruby. Is uh, Ruby. Ruben. <lacht> goed geregeld ook. morgen. zit je ook gewoon lekker aan de zee in, in Knokken daar. Uh, met de weekwatchers. Uh, er is een heel ding geweest over korte broeken en zo. Ga je morgen een korte broek aan doen? Um, daar vind ik wel dat iets tegenover moet staan. Begin, ja, man. Ha! Echt waar? <lacht> nee, dan gaan we het gewoon over het programma hebben. Ja, gaan. dan niet, hè? <lacht> Goed, maak ons gek. Wat gebeurt er morgen allemaal in de week, Watjes Ruben? Uh, wel, Het belangrijkste is dat wij uitzenden van op het strand. Vind ik op zich wel straf eigenlijk. Enfin, een beachbar, maar dat is toch ook op het strand, denk ik. Dus uh, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat okay. is, uh, een primeurtje. Maar Arnoud Haube komt langs. Vind ik wel tof. Prachtig, hè, die, tof, die, reeks, die Ja, de geschiedenis met de, uh, interview met de geschiedenis. En vooral ja. ook Joost van Ifte. die komt dus ook langs. Ik ken Joost ja. een beetje. Die komt uit Celzaten. Begrijp jij die man eigenlijk ja. als hij iets vertelt? Nee, maar ik kijk gewoon naar het publiek en als zij beginnen te lachen, dan begin ik mee te lachen. Dat is meestal de respons. <lacht> we gaan gewoon even een testje doen, want hij is er. Dag Joost, goedemorgen. Hey, goeiemorgen. Hé, goedemorgen Peter en hey, hé, dag Ruben. En dag Kim ook. Ja. Joost, goeiemorgen. We gaan hem toch even hey. testen. Je mag even een, een zin in het Meetjesland zeggen dan gaan we kijken of, of Ruben hem kan vertalen. <lacht> ja, dat is heel goed. Uh, Ruben, nou je klaar, hè. Hé, hey, mooi jij? mijn vader daar een boer. Hij moest een dien, een zulen. Mijn godvrijkamuil, hij zou zijn dat puur Ja. <lacht> <lacht> Ik, heb dat He? Ik heb het enkel verstaan tot mijn vader is een landbouwer. Ja. En wat is, wat is de correcte vertaling, Joost? Mijn papa is landbouwer en mocht hij een vark hebben met een aars zoals u zegt, hij zou zeggen dat beest is ziek. Oh. <laughs> Ik denk dat het een compliment was, maar dan uitstelzaten. Zo gaat het. Ja, dat is een ja. Ja. ja, Dus ja. morgen, morgen ja. meer Joost van heeft in, uh, in de Wake ja. En vooral live muziek, want wie komt er spelen op het strand van Knokker, Ruben? Ja, de enige echte Lotte Giers, Helmoet, die komt uh, heavy metal spelen. Ja, fantastisch. Hè? Dus morgen de week wat je tussen 8 en 10. Niet vanuit de tuin van Ruben van Gucht, maar wel op het strand inknokken. Ruben, nog een heel fijne ochtend daar, man. Doei. Salut.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 She sends the kids to school, sees them off with the small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Don't you like to keep me can't hang around? Van Morgenochtend is morgenochtend op het strand van Knokken, de weekwatchers. En zometeen alle muziek die jij wil. Ik heb een beetje een Frans gevoel vandaag met die zon en zo de Provence. Dus deel ze maar in de app van Radio 2, Kickstart met Benjamin Zometeen. Ook dit jaar zitten we met Kom op Tegen Kanker de bloemetjes buiten tijdens het Plantjesweekend. Want het leven is een feest en moet gevierd worden. Maar niet iedere dag is even fleurig. Dat weten we bij Kom op Tegen Kanker maar al te goed. Koop daarom een Azalea bij onze vrijwilligers tijdens het derde weekend van september. En zorg zo mee voor iedereen met kanker. Ontdek er alles over op plantjesweekend.be We Zijn trots op de artiesten van bij ons. Je hoort ze de hele dag lang op Radio 2 BNB. Check de Radio 2 app en DAB+. Een mooie en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan Bruinzeels Vochten uit Kalmthout. Bruinzeels Vochten produceert zowel in aluminium als kunststof. Heeft meer dan 40 jaar ervaring en beschikt over excellente vakmannen en vrouwen. Bezoek Bruinzeels Vochten nu zaterdag 9 en zondag 10 september van 10 tot 5 in Kalmthout en Ekeret. Het is fijn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 in ieder geval het uniek aanbod op brillen bij Optical Center. Krijg 40% korting op je monturen en lenzen. Plus een tweede bril gratis. Welk merk je ook kiest. Zelfs met progressieve glazen. Het uniek aanbod van Optical Center. Min 40% plus een gratis bril. Je ogen verdienen alleen het beste. Kijk voor de vier winkels in Antwerpen op optical-center.com. Actie geldig tot en met 31 december. Voorwaarden in de winkel. Zie het mooie? Hoor het goede. Dit zijn wij, Solar Power Systems. Wij wensen alle kinderen en studenten veel succes dit nieuwe schooljaar. De meeste van hen zijn al mee met de groene golf. Daarom dat we de maand september superkortingen geven aan de papa's en de mama's van 30% en meer. Op zonnepanelen, batterijen en laadpalen. Bel 03 640 39 50 of ga naar solarpowersystems.be. Ja, een mens kan wat meemaken als je gaat renoveren. Alleen neem nu ons badkamer. Eerst iedereen contacteren, prijzen vragen, afspraken maken die dan weer niet werden nagekomen. Gek dat ervan werd. En toen ben ik bij Van Kalster binnengestapt. Oh, wat een opluchting. Op basis van mijn eigen wensen werd alles netjes uitgewerkt. En Van Kalster regelde verder alles. Oh, ik ben ik zo content. Van Kalster. Uw badkamer renoveren, Van Kalster contacteren. Bezoek ons in Antwerpen of Geel. Kijk op vankalsterbadkamerrenovatie.be hoe jij op je stalen ros naar het stad rijdt. Stalen aan, aan mijn fiets. Oh, jij koene ridder. Oh, Download ook de slim naar Antwerpen-app en navigeer vlot naar de stad. Beauty is exciting, inspiring, adventure, confidence. Beauty is Douglas. De plek voor de mooiste beauty cadeaus. Altijd prachtig verpakt. Bezoek de nieuwste Douglas-store in Shoppingcenter Weinigem en shop 24-7 via Douglas.be en in de Douglas-app. Zien we je daar? Douglas. Ik voel het al kriebelen hoor, dat weekend. We gaan straks eens samen aftellen. Zeg je welke plaat wil je hebben in Radio 2 Kickstart? Laat me dat eens weten in de Radio 2-app. Elke dag, dag elk voor twee.